Het is donderdagmiddag 29 augustus 2013 en dit is de 11e uitzending van Net niet Live. Nou, Welkom Joost. Welkom Mick. We zijn ja, vandaag op de middag een keer voor de verandering. We zijn iets vroeger, deze show is ook wat vroeger online uh, voor de vroegzoekers. Dat heeft een hele rot belangrijke reden. Ja. Ik moet vanavond voor zien, jou dan? Hè? Voor mij persoonlijk. Ik moet vanavond zien hoe fijn Feyenoord zijn uh, drogje door de Cup heen randt. En die spelen om 9 uur vanavond. Dat is normaal normale tijdstip waarop wij de show opnemen. Dus uh, ik, ik ben jou dankbaar dat je met me mee wil gaan om ja. een keer een middagshow te maken. Ja, misschien nou wel een stuk frisser en uh, helderder te zijn vandaag. Ja, er is alleen één jammer iets aan. En dat is: uh, uh, er is een, een breaking news ik vanmiddag nog gevonden, vlak voordat ik hier naartoe kwam. Alleen het was zo breaking dat ik, omdat het nog middag is, uh, niet de kans heb gehad om er een clipje van te maken. Hm? Dus ik, ga er een, uh, ik heb er een, een uh, artikeltje van. Dat wil ik even voorlezen. Dus dit is echt uh, breaking, breaking. Ja, dit is breaking nieuws van vandaag. En dat uh, gaan we uiteindelijk allemaal aan, want zoals je weet, we worden allemaal ouder. Rutte is uit de kast gekomen. Was hij dat nog niet? Dat weet ik niet, niet, officieel, was niet maar... Nee, maar dat is nou, dat, dus dat vandaag ook niet. Nee. Dat was het niet, oké. Okay. Nee, het is iets wat we allemaal aangaan, we worden allemaal ouder, mec. Ja. He, we worden allemaal richting de negentig, honderd. Laten het hopen. Ja, dan, ik, ik, ik, ik, ik geef mezelf. Ik dacht altijd dat ik het rond 65 zou overlijden, maar... Ik dacht inmiddels... niet. Ik ben al blij dat ik de 30 gepasseerd ben. Wij ook. Uh, nee, het, het, het nieuws van vandaag wat mijn oog trok, vlak voordat ik hier naartoe ging. Dat is, uh, de kop op de Telegraaf. Uh, hij staat ook op andere, het is geen Telegraaf nieuwsje, het staat ook op andere sites. Maar ik heb het oh, okay. Telegraaf, die ik moet je nou even vormen... De Telegraaf kopte met: kabinet trekt recht op schone luier in. En het uh, gaat niet over de baby's, je mag gewoon. Uh, je, je... Uh, het gaat niet over, over de PVV, die, uh, dat, dat een paar niet zinnelijk zijn of zo in de partij. Het gaat wel deels over de PVV. Oh, wel. Uh, uh, ik, ik zal ik het, het voorlezen? Ja, ja, ja. O. Bewoners van zorginstellingen krijgen niet het recht op een dagelijkse wasbeurt en een schone luier direct na een ongelukje. Dus even in net-niet-lifestyle uh, taal, ja. als je in een bejaardenhuis zit je kak je, en je kakt je broek vol, dan is het niet een automatisch recht meer dat je dan diezelfde dag nog een schone luier krijgt, want als ze te druk zijn, dan uh, laten ze gewoon lopen. En ik wil benadrukken dat het niet de, de, de verzorgers die dat doen. Dus, dus je moet niet de verpleegers uh, aan gaan vallen. Dit is een kabinetsbesluit. Ja, ja, maar... Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid stelt voor... dat het wetvoorstel dat hulpbehoevenden op deze manier zeggenschap geeft over hun zorg... wordt ingetrokken. De ministerraad neemt vrijdag een besluit. Intrekking is vooral een correctie van het beleid van het vorige kabinet. En de PVV-inbreng daarin. Dit was namelijk een wet die ingebracht was door Fleur Agema van de PVV... Ja. En uh, Ja, tuurlijk, ik, ik, ik ben het ook niet altijd met, met de PVV al te eens mixen. Die de meest belachelijke dingen. Is toch, maar, dit is toch... maar dit was een goed iets. Dit was maar een... is dit niet gewoon, hoe noem je het? Gewoon uh, Den Haagse politiek uh, zonder dat je op de werkvloer aanwezig bent? Want ja. ik wil zeggen, want, uh, ook al heb je te weinig personeel, weet je wel. Maar als er zo'n bejaarde rondloopt op de bingo met een volgescheten broek is dat niet fijn als je bij de bingo zit, weet nee, je en je zit in die stank. Dan zegt ze toch van, uh, meneer van Braak, hoe loopt u maar mee en dan krijg je een schoon luiertje. Ja, daar ben ik mee eens, maar weet uh, je wat is... Dan hoef je toch geen wetgoed te hebben dan? Nou, maar als je 125.000 euro per jaar verdient, dan uh, kun je je uh, vader of moeder in een luxe privéhuis zetten. Ja. En daar krijgen ze gewoon zelf nog een schone luier als die niet vieze is. Maar als je zoals wij, dat je niet tot een rijkere in deze samenleving behoort. Dan was ze één keer per week. Ja. Ze keer per week. Ik, mijn opa, was ze je één keer per week. Ik opa dat één keer per week was ze. Z n, z n en het pintje. ergste is dat die, die, die verpleegsters die in zo zo'n zo'n huis werken, die krijgen alles stront, letterlijk en figuurlijk over zich heen. Mm -hmm. Maar die kunnen er niks aan doen. Want die, staan, die stonden vroeger met vijf man op een afdeling of zes. En die moeten nou met z'n tweeën twee afdelingen doen. Weet je, dat is, dat, ja, dat dat is klopt, niet ja. haalbaar. Die mensen hebben echt werkelijk geen tijd. Uh, maar, maar, maar je mag dus, weet je welke ontstekingen dat op kan leveren? Als je, als je een dag ja. in, in je eigen kak loopt. Ik weet niet dus... of je bij baby's gezien hebt, maar die krijgen al na een paar uur al rode, rode bellen. Ja. Maar zo'n oude, oude, verweerde, verleerde mannen of vrouwen komt. Die is, die is al helemaal verschrompeld. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is smerig man. Plus, het is nog veel viezer als je poep van een dag uit je Je kan het het beste gelijk verschonen, want als het ja. poep net vers is. Ah. is het. Ja, maar dan is het nog nat, Mick. Ja, dat is echt een vies verhaal. Kut, ja, maar We hebben alle luisteraars daar nu afgehakt. Geertje Wilders heeft er nog kort op gereageerd, maar helaas alleen op schrift. Uh, PVW-leider -ge Geert Wilders is woedend. Een grove schande. <lacht> Dit kabinet is ziek. Laat hij ja. weten. Ook fractieleider Henk Krol van 50PLUS reageert voor Ik ben een beetje sprakeloos. Zo ga je toch niet met mensen om, dus Krol. Nou, nou, wat vind je hij... nou een, een diplomatieke uitspraak van, hoe heet die? Henk Krol. Henk homokrant Krol. Dat was weer een weerman vroeger? Ja, denk, hij is weer... Ik, hij is niet maar hij was ook van de Homokrant. Ik keek al, hij heeft allerlei Henkens, Henkens, uh, bromd. En dan, zou je, afzetten, en dan, dan zou je, ik kan hem niet laten liggen, dan zou je toch zeggen dat hij van poeplauwtjes houdt? <laughs> ja, maar van een poep. Ja. <laughs> maar goed, in Nederland heb je dus niet meer het recht om uh, een schone reden te krijgen als je, als je in een betaald privéhuis zit. Ik vind het schandalig, schroffig. Dat was mijn introotje. Wat <laughs> donderdag Ja. Ik ben, ben er stunt van. Nou, goedemiddag mensen. Dus pleeg voor je zes kun je het best aan een touw gaan hangen. Ja. En daarna vanavond alles minder? Ja, wat anders dan. dan, dan ja, bah. Is je nog iets opgevallen? Nou ja, opgevallen. Uh, ik denk dat niemand het ontgaan is. Syrië, Syrië, weekje. Syrië, weekje is dit. Vorige week hadden we het er al een beetje over. En toen hebben we het item wat vroegtijdig gestaakt. Omdat we er allebei een beetje na van werden. Maar je komt er gewoon niet meer onderuit. We zullen het deze week moeten gaan behandelen. Ja, altijd, het gaat helemaal los. Het is compleet fout daarmee. daar. ik heb ook naar die gezien. De Assad, die heeft gifgas over zijn eigen bevolking uitgegooid. Hij is in Damascus op een plein gaan staan met ampullen gifgas. Dat heeft iedereen gezien. Dat hij, en hij, ze, hij schreeuwde er nog bij. Ik ben Assad. Dit is gif. Boom. Boom. Allah, Akbar. Akbar. <laughs> maar dat, dat heeft weinig zin, want de tegenstanders van Assad... Oh, die roepen het ook trouwens. Die ja. roepen ook Allah, Akbar. allemaal. Dus Allah, het allemaal, hè? Dus Allah heeft een moeilijke keuze. Die moet nou kiezen wie die gaat steunen. Nee, dit, dit is niet helemaal de waarheid wat ik zei. Het is namelijk werkelijk... Niemand kan bewijzen dat er überhaupt een gifbom gegooid is. Nee, dat lijkt me ook sterk. Uh, en als die al gegooid is... Dan is zeker... Niemand heeft bewijs dat het van Assad komt... En niet van de... Rebellen. Dit is uh, Frankrijk, Rusland en Engeland, of, uh, Frankrijk, Amerika en Engeland. Ja, die, die uh, hebben besloten dat het tijd wordt om, uh, om te beginnen met de oorlog. Om te beginnen met de oorlog. Ja. En Rusland en China, die zeggen, die, de enige macht die zij erover hebben is in de VN. Ja, fuck it, we gaan dit niet toestaan met jou, ook en toe met hun eigen redenen. Maar uh, ik heb nog een paar clipjes op. Mijn eerste clipje, dat heet: uh, wacht, er moet namelijk nou eerst een VN-mandaat komen officieel. Voordat je in een ander land in mag vallen. Hè? Dan moeten eerst alle andere landen van de VN die moeten zeggen: ja, we zijn het ermee eens. Ja, en dan mag je een ander land in. Dat is het uh, sprookjesverhaal. Nou, dat, dat mandaat gaat in de VN niet komen. Want Rusland en China houden tegen en die hebben vetorecht. Dus, uh, maar die dus, zitten dan in de permanente Veiligheidsraad, is dat dan toch? Ja, zoiets. Ja, permanente een... leden, toch? Ja, daar gaat het toch om? Ja. Want het lijkt me sterk dat alle 190 landen. Allemaal, uh... Ja, Verenigde Naties. ik weet niet of ze allemaal helemaal erop zijn. hij heeft iedereen ieder al volledig recht om te praten. En, en een aantal landen hebben vetorecht om iets tegen te houden. Uh, dus, dus de Verenigde Staten zouden in principe moeten wachten tot hele onderhandelingen in de VN. Dus dat zou betekenen dat Syrië de komende 500 jaar geen oorlog heeft. Hm. Maar wacht de VS ook echt. De eerste clipje is een beetje... De VN heeft in Syrië bewijzen gevonden voor het gebruik van een chemische stof bij de aanval in Damascus vorige week woensdag. Dat heeft de VN gezant voor Syrië, Lakdar Brahimi, vanmiddag gezegd. Er kwamen zeker 355 mensen om het leven. Jan Eikenboom, er zijn stoffen gevonden. Het zijn de woorden van Brahimi vandaag. Wat ja, vind ik, ik er ook over het. kind? Nou, eigenlijk niet veel meer dan dat. Uh, Brahimi heeft gezegd: er is een bepaalde stof gevonden. Een, een certain substance. Hij heeft niet eens het woord uh, chemische stof in de mond uh, genomen. Ook suiker, en die bepaalde stof yeah. die zou verantwoordelijk zijn voor, uh, voor het aantal slachtoffers. Het is een aanwijzing, maar ook niet veel. Wat is het? Ja. Er is een bepaalde stof gevonden, god maar weet welke stof, dat wordt niet gezegd. Ja. En die zou verantwoordelijk kunnen zijn voor die slachtoffers. Daarop wordt nou een oorlog. Het kan ook zijn dat ze in Syrië gewoon uh, de bejaarden ook geen lui is uh, beschuldigd. En, en dat ze die massaal uh, de poepluis dus op zo gooien. Dat is dat nou gewoon het gist is en uiteraard een chemische, uh, chemische dat stof is. Maar het hoeft niet eens chemisch te zijn. Het kan ook gewoon suiker of tomatensap of... Ja, dat zeggen ze er niet bij, hè? Nee, maar dat weten ze niet. Dat zeg ik letterlijk. Is het ja. is Substantie. Meer dan dat, de inspecteurs die zijn nog gewoon aan het werk, die moeten eerst hun klus nog klagen. Brami, Brami heeft overigens nog iets anders gezegd. Die heeft benadrukt dat de wereld alleen mag ingrijpen als er een mandaat is van de VN-veiligheidsraad. En zoals bekend, de Chinezen en de Russen die liggen nog steeds dwars. En ja, de vraag Komt wordt nog steeds meer of de Amerikanen en eventueel andere landen die meegaan doen, die aantal, met die eventuele aanval, of die zich daar iets van gaan aantrekken. Ja, want de Amerikanen die gaan ervan uit dat het bewijs wat hen betreft is geleverd en ook wie er verantwoordelijk voor is, terwijl de VN-inspecteurs... De Amerikanen gaan ervan uit dat het bewijs inmiddels geleverd is. Ja, maar dus dat, we... is, dat is Amerikaans, hè? Dus we hebben een VN die zegt... ...er is een substantie gevonden... ...waarvan we niet weten wat het is waarschijnlijk... ...en we niet weten of dat überhaupt... ...en dan heeft Amerika gezegd... ...bewezen, Assad heeft... ...geef gas tegen ze. Dat zijn de Amerikanen staan bekend om een snelle... ...doeltreffende conclusies. Ja, net zoals in 2003. 2003, in Irak. Ja, we hebben toevallig van de week nog even zitten op zitten zoeken... ...hoe dat allemaal overlopen is. En toen zijn er ook, voordat die oorlog begon... ...waren er drie gifgasaanvallen in Bagdad en Saddam die, die vergasten ver, uh, ze, vergasten iedereen. iedereen, en dan moesten nu echt oppassen. Er was door, zoveel gifgas in uh, Irak. People, Colin Powell, die stond van. Uh, er was zoveel gifgas in Irak. Als, als je in, in, in uh, Oman liep, dan, dan weet je nog, uh, ging je nog dood. De enige keer dat Irak uh, echt gifgas gehad had, heeft. ...was in de oorlog tegen Iran in de jaren tachtig... ...en dat gifgas is bewezen... ...dat dus kreeg van de CIA. Ja. Dat is de enige keer. Dat is een beetje pijnlijk. Dus, ja. dus, dus, uh, uh, Amerika, maar Amerika vindt nou dus dat je van... ...ja, uh, dit is bewezen. Klaar. Is verder deze? Werk nog steeds moeten afronden. Die zijn vandaag een tweede dag aan het, uh, aan het werken gegaan. Eerder deze week ging het niet zo lekker. Uh, heb je enig zicht op wat ze hebben kunnen bereiken? Uh, ze, ze, ze zijn in ieder geval weer op pad gegaan. Uh, afgelopen maandag zijn ze, behoorlijk behoorlijk zijn ze door, door. gisteren binnengebleven in het hotel uit veiligheidscost. Ik heb daar beelden gezien. Twee grote auto's door afgezette straten. die grote witte Humvee's en weet je wel. En er zijn alle mensen naar te kijken. En hij zegt zo duidelijk is fantastisch. Ja, ik moet zien wat ik er denk. Dat is voor zover bekend uh, goed en zonder incidenten verlopen. Ik heb beelden gezien. Dat ze in een straat door de bevolking met een uh, juichend alle Akbar uh, <laughs> ja, Vandaag is het een gek. is het nog houden? juichend de... alle Akbar. Mensen ja. juichen die zien die VN. <coughs> hey, hey. Hey. Ik, heb, uh, ik heb beelden gezien, dus dan uh, klopt het. Absoluut. Beelden van een afgezette straat waardoor twee er in. rijden... en mensen van. Oh, Akbar! Ala Akbar. The science is in. En weet je wat het stom is? ...van de week waren ze ook beschoten, die VN-inspecteurs... ...en toen konden ze een dag niet werken, want ze waren beschoten. Waarom ga je dan elke ochtend weer... ...gaan ze aankondigen... ...vandaag gaan de VN-inspecteurs weer op pad. Net als ze in Syrië geen radio hebben toch, op he? internet. Dan, dan, dan, dan beschieten ze toch als je zegt van... ...ja, vandaag gaan ze weer naar die wijk toe. Dat is hetzelfde als een neonbord met uh, grote letters te hangen. We zijn er weer, schieten... Uh, ...ja, het is... ...houd je in, Mickey. Ik zit er een van de, <laughs> de bank in Nederland... Uh, ...heeft gezegd uh, dat er nog vier dagen minimaal voor nodig zijn... ...omdat daarna nog enige tijd is om alle onderzoeksgegevens uh, te analyseren. En dat betekent dus eigenlijk... ...en ook, ook Ban Ki-moon die uh, benadrukte dat er gesproken moet worden... over een diplomatieke oplossing... ...dat betekent natuurlijk eigenlijk dat de Amerikanen... Uh, ...met goed fatsoen de komende vier dagen geen aanvallen kunnen uitvoeren op Syrië. Ja. Oké. Okay. De komende vier dagen kunnen de Amerikanen geen... ...van wanneer was deze? Dit was van uh, woensdag van mij. Ik heb al het nieuws van woensdag gepakt, want het is zoveel nieuws is inmiddels van de hele week. Vier dagen, dus, uh, Dat ik dacht van, ik ga niet te ver terug. Wat want is, het dat is moeilijk er? kunnen ze maandag, uh, maandagochtend beginnen. Ja, maar. Dit weekend doen ze toch meestal niks. Ja, maar het vreemde is dus dat, dat dat die er zijn een beetje twee. De, deze man van Banky Moon die zegt van, nou ja, binnen vier dagen kunnen we kijken of er... Uh, dat soort wapen, chemische wapens gebruikt zijn in Amerika wordt dat gelijk, dat noemen ze selectief luisteren. Hè? Ja. Dus je zegt tegen iemand, over vier dagen hebben we misschien de informatie om te kijken of er gifwapens gebruikt zijn. En Amerika hoort dan, over vier dagen mogen we bombarderen. Ja, precies. Want, want, want dat is niet helemaal wat Ban Ki-moon namelijk zei. Niet dat Ban Ki-moon nou zo'n hele held is. Maar, maar Ban Ki-moon zegt, nou, dan kunnen we kijken of er überhaupt iets ongeoorloofs gebeurd is. Want dan kan er namelijk een mandaat uitgegeven worden. En dan moet je misschien een klepje twee muis draaien. dat mandaat komt er. Komt er niet? Maar hoe gives a fuck? <laughs> Mooie titel. Over de internationale kant van het conflict praten we verder met Bert-Jan Verbeek, professor -Jan? internationale betrekkingen. en dat is die aan de Radboudse Universiteit. Meneer Verbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moeten we het nou zien als we kijken naar de rol van hoe de VN? We waar doen? we hier vanochtend ook in deze uitzending over hebben gehad. Is een ingrijpen van de Verenigde Naties. via de VN-veiligheidsraad van de baan inmiddels? Dat lijkt erg onwaarschijnlijk dat er een, een ingreep zal worden gesanctioneerd door de Veiligheidsraad. Dat het gaat grotendeels omdat uiteindelijk toch China en Rusland daar dwars zullen liggen. Wel heeft nee, maar hij werkt in Nijmegen, dat zegt ook helemaal niks. Nee, nee maar, maar, maar, maar, maar dit is wat, wat, wat, wat, wat uh, onze luisteraartjes, die hun betalen belastingcentjes te horen krijgen. En dan zegt hij, hij zegt, waarschijnlijk, ik, heb het ik ben het met hem eens dit. Er eh, gaat geen vn resolutie komen. Oké, een clipje van. Ja. hem? Uh, Groot-Brittannië-Frankrijk het groot belang bij dat er zo'n resolutie zou komen om een uh, legitimiteit, en gezag aan zo'n ingrijpen te geven. Okay. Maar Rusland en China zijn eigenlijk heel erg geschrokken van wat er is gebeurd bij een vergelijkbare situatie in 2011 in Libië. Toen de Veiligheidsraad wel een uh, resolutie heeft aanvaard dat zij ook toestonden waarbij een no-fly-zone boven Libië werd ingesteld. Waar die in de ogen van China en Rusland eigenlijk werd gebruikt door de NAVO om het bewind van uh, Gaddafi um, uit de weg te ruimen. En ze zijn erg bang dat eigenlijk daardoor een soort van uh, president is geschapen, dat dat hier weer gaat gebeuren. En vandaar ook dat we in de retoriek nu van de Amerikanen ook horen dat uh, Amerika niet uit is op het verwijderen van het bewind van Assad. Dat is voor een mm. deel eigenlijk nog bedoeld om, om uh, landen als Rusland en China probeer proberen daarvan te overtuigen dat het niet zo zal gaan als twee jaar geleden uh, in Libië. Ja, gaat het lukken om China en Rusland daarvan te overtuigen? Dat lijkt erg onwaarschijnlijk. Um, er zijn ook wel geruchten op dit moment dat uh, Saudi-Arabië uh, uh, wapens voor miljarden wapens wil kopen in Rusland om uh, de Russen vriendelijker te stemmen, om toch uh, mee te gaan. Maar uh, er, is, er is geen beweging. Wat? Saudi-Arabië. Dat is nou dat is, dus wat hij nou zegt is dat was toch vrienden van de VS? Ja, dat weet je wel. Dat, dat was eigenlijk is daar een hele Al Qaeda verhalen gekomen. De VS die, die kreeg een toestemming van Saudi-Arabië. Uh, uh, in Tijdens in in, in in, in in de, de eerste Golfoorlog om daar vliegrijkschepen te nemen en toen werd, toen werd Osama, die woonde toen in de, uh, saudi arabië en die werd heel boos. <hacht> maar maar Saudi-Arabië, dat zijn onze vrienden, want daar komt onze olie vandaan. Wij geven dan een goede hoge prijs voor olie. Dat is het enige land waar je gewoon, het is het verschrikkelijkste land ter wereld hè, voor vrouwen. Saudi-Arabië. Oh, dus al die andere landen, oh boe boe moslims, maar van Saudi-Arabië zal je ze nooit horen. Nee. Toevallig ook een koninkrijk, hè? Maar ik denk dat ja, vrouwen de in Saudi-Arabië hebben in de Amerika TV gezegd... Dat, uh, dat, ze echt, dat ze het heel prettig vinden om uh, onderdrukt te worden. Ja. Ik ga even verder, met is crap. We moeten het doorhebben. Er is dus geen ja. voorbereiding van een re resolu uh, resolutie. Uh, het lijkt er veel meer op dat uh, degenen, de landen die willen gaan ingrijpen, onder leiding van de Amerikanen, vooral zullen gaan inzetten op wat we wel noemen een, een beginsel. Dat heet de Responsibility to Protect. Dat is een soort uh, idee. Uh, responsibility to Protect. Gegeven, dat je mag of je moet ingrijpen, ja, ja. Zoals, als internationale gemeenschap als een, uh, een, een regering niet meer de eigen bevolking beschermt. Uh -huh dat lijkt me niet het geval te zijn. Maar zeggen mensen, het is een heel debat onder juristen van moet je dat... Moet je, heb je dan nog steeds een resolutie van een veiligheidsraad, een veiligheidsraad nodig? Maar ja, het als het er doen. zijn ook heel veel regeringen die hun eigen bevolking niet beschermen. Bijvoorbeeld, uh, je hebt... Uh, uh, hoe heet die... die, die, die, die, die Mobudu, nee, Mobutu, nee? Die, die, die nou laatst weer... Uh, ding uh, is, dus ook weer terug, hè? Ja, dat is wat anders. Moktaal. Moktal, uh, Moktaal. Ja. ik heb hem gehoord! Ja, hij is heeft het al over gehad. Ja. Leven. Nou, hij leven. jij weer. hebt dat voorspeld. Ja. Ja. Ik, ja, hij hij is, de... is ook, ja. maar waarschijnlijk leeft ze binnenkort weer. Ja, Ja, ja, ja. Moet ja. daar, moet daar leidt, weer een, uh, leidt weer ergens een grote brigade... Ja, van uh, malinees uh, ja. Uh. ja. Ik ben een beetje, deze piep een beetje zat. Ja, dat Een saai, saai bokkelenlol. Dan, dan moet je het volgende filmpje pakken. Hij, hij zegt dus, uh, het gaat, Amerika gaat om principe. En dan hebben we niet alleen Amerika. Er zijn, er zijn vier landen eigenlijk die, die, die echt daarin zijn om, om, om Syrië plat te gooien. En dan praten we over uh, Engeland, Frankrijk, Amerika en Israël. Ja. Dat zijn de en dan heb ik toevallig al die uh, vier uh, landen, die heb ik in dit clipje samen, een verklaring dat het helemaal, het gaat, het gaat, het gaat, het gaat ze helemaal niet om, om uh, Assad weg te krijgen. Het gaat ze niet om, het gaat ze om het principe mee. Moet je maar eens luisteren. Now I want to make clear. Uh, this is Jay, Jay the van uh, de regime change. They are about responding to clear violation of an international standard that prohibits the use of chemical weapons. Ja. De Amerikanen zijn er niet op uit om president Assad... Dat is ook weer bullshit, hè? Oh, uh, chemische oorlogsvoeringen zijn die Amerikanen zo tegen, toch? Oh, Mick, wat doen is... ze met eigen volk dan met vreten? Uh, wat doen ze allemaal in het vreten stoppen? Wat doen ze met Monsanto? Wat doen ze met chemtrails? Wat doen ze, ah, nee, wat maar... doen ze je, met fluoride in je water? Is dat en... geen chemische oorlogsvoering nee, nou, dan? Nee, dat is een klein foutje. Ik weet niet, maar jij voor een jeske vet, luister? Ja, tuurlijk. Uh, dus dan ben je bekend met het hidden sound system. Ja. Uh, als je het in het vreten van mensen gooit, dan is het hidden chemical war. Ja. En dat telt niet. Je mag wel uh, je bevolking gewoon in het geheim, maar je mag dus niet zomaar op een plein, op, op, op Times Square, uh, sari gooien. Je mag geen fluoride uitstorten op de mensen zo, woep, zomaar alsjeblieft. Maar je mag het wel in drinkwater in de tanden staan. en dan, Overal anders in het flikkeren. Als je maar zorgt dat niemand erachter komt. Of oh. Dat Assad heeft dus als, als, of, of de rebellen die er ook het gifgas hebben wow. heeft de fout gemaakt dat het bekend geworden is. Stom van ze. Dat is, voel, ah, dat is ook weer echt dom. In val te brengen. Ze willen slechts het gebruik van chemische wapens vergelden. Dat zegt Jay Carney, woordvoerder van het Witte Huis. Of er werkelijk gifgas werd gebruikt in Damascus staat niet onomstotelijk vast. Er loopt op dit moment een VN-onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Syrië, maar het ziet er naar uit dat er niet meer wordt gewacht op dat rapport that the use of chemical weapons on the scale that we saw on August 21st Cameron. cannot be ignored, it must be responded to. The <laughs> VS weet it zeker, chemische wapens zijn ingezet door het regime van Assad en de Briten sluiten zich daarbij aan. People, This is not oh, this on, sorry. getting involved in a Middle East, uh, well. changing our stance in Syria or going further into that conflict. It's nothing to do with that. It's, It's bloody silly. Weapons. Their use is wrong. <laughs> And the world shouldn't stand by. De Britse premier Cameron zegt dat de wereld niet moet toekijken... ...en <coughs> hoe de politie worden gebruikt. Oh. Maar ook hij benadrukt dat het niet okay. de bedoeling is... ...om verwikkeld te raken in een oorlog in het Midden-Oosten. Hoe oh, ja? ja maar eigenlijk krijg je dat die moet de knippen hè, Frans? De massacre Ja, maar, maar Hollander, ja, het is geen Waal. Het is geen Waal, Hollander. Hollande is geen Waal. Hoezo heet hij dan Hollander? Oh, waarschijnlijk van oorsprong is een Nederlands, mik. Een Hollander die Frans spreekt, is meestal een Waal. Hij spreekt net in Frankrijk. Ja, dat is waar. Ook Frankrijk staat klaar om de verantwoordelijken voor de gifgasaanval in Syrië te straffen. De Franse president Hollande zegt dat hij in gesprek is met zijn bondgenoten om alle opties te bespreken. In Israël bereiden de inwoners zich zelfs al voor op een mogelijke aanval vanuit Syrië. Burgers zijn bang dat de Syrische president Assad, uit wraak voor een aanval van de VS en andere landen, Israël zal laten beschieten. Met Israël, toch man zegt niks van mij. Van mij. Ja, maar hebben ze afgelopen week aan een hele rare taal doen. En dan dat, dat doen we. Gallen met de glit. Gallen met glit. Die hoef je niet verder te was net aan jou en die zegt ook van. Uh, ja, dat kan niet anders. Dat kunnen niet anders. Assad gooit bommen. Uh, israël is tegen tegen burgerdoden. Israël. Is ja, dus dat diezelfde Netanyahu die toen in de VN veiligheidsraad stond met zijn tekening van die, uh, die bom. van die bom van Iran? Ja, Als israël... we nu niet ingrijpen in Iran, dan uh, boe. Ja, uh, het is Netanyahu die zegt van: uh, uh, uh, stel je voor dat er uh, uh, Israël doden vallen, dan kun je beter daarvoor al het hele Midden-Oosten gewoon platgooien. platgooien. En dan vergeet hij dat, dat Israël in het Midden-Oosten ligt. Ja, nee, maar waarschijnlijk dat had dan een beetje probeert te, je, moet, je moet tactisch om je heen gooien, hè? je moet er overal relletjes. Want dat, je Israël is, als je naar Syrië kijkt, dus Israël is die kleine plaag die er tegenaan hangt. Het is maar ja. een fucking klein landje. Syrië is vrij groot. En jij, jij kent de kaart ook, hè? Ja. Moet je om Syrië heen kijken. Wat er allemaal heen zit. Heb je Egypte, daar hebben we nou stront. Ja. Daar hebben we uh, uh, Libanon. Libanon, stront. Israël, altijd als stront. Altijd stront en vooral veroorzaker van stront. Ja. Turkije? Turkije daar bovenin, ook stond. Stond Daar gaan we naar onderen toe dan komen we bij Jemen. Ja, dat ligt volgens mij aan saudi arabië nee, dat ligt volgens mij... Ja, oké, okay, maar... Dat, dat het ligt allemaal helemaal naar onderin. Waar ja, doet het wel een nu niet Stront? Stront? arabië is de grote vriend. Djibouti? Heb je ook nog? is Stront, Oman. Komt Stront? Dat, dat voorspel ik nou. Mm -hmm. dat, ik heb er precies te kijken. Oman is namelijk het enige land waar niet echt een pure oorlog aan het ontwikkelen is. ...maar waar wel overal gesproken wordt over mogelijke terroristische dreiging uit, Iran, okay, uit allemaal, okay. stront. Uh, aan de andere kant in Iran, geen stront, maar daar willen we allemaal graag naar de stront. Daar gaat het allemaal om, daar willen we de stront. Dat is, het enige, dat is de vrijhaven van, uh, van, van het Midden-Oosten bijna een beetje. Ja. het is, het is... Irak, stront. Hebben we, uh, maar, maar we moeten daar aanvallen, dat weet je. Weet nou, ja, je je Pakistan. Ik het enige waar geen stront is, is Qatar en Iran. Nee, maar daar zitten we zelf toch ook met geld? Qatar is, is gewoon van het westen. Ja, daar zitten we met onze eigen gelden. Daar ga je niet hier... Dat is al jazir aan, zo. Ja. Hm. Maar Jij weet net zo goed als ik dat die aanval die moet komen. Daar ben je er toch ook wel van overtuigd, denk ja. ik? We kunnen niet, Syrië maar, maar ongepast. Nee, dat lijkt me duidelijk. Nou, eens even heel kort bekijken wie in, in het westen daar nou hoe over denkt. Want, want wij in Nederland hebben daar natuurlijk ook een mening over. Laatst eens, dat klinkt even De vraag is of de inspecteurs die tijd krijgen... Wat gebeurt er als de Britten geen steun krijgen? Kunnen landen zomaar buiten de Veiligheidsraad omhandelen? Kan dat? Drie permanente leden van de Veiligheidsraad, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk vinden van wel. Zij beroepen zich op een VN bepaling van 2005, waarin sprake is van responsibility to protect, vaak aangeduid als R2P. De plicht om te beschermen als er bewijs is dat een land zich schuldig maakt aan misdaden tegen... Dit is mooi hè? Ze beroepen zich op de responsibility to protect. Die hebben ze in 2005 hebben ze die afgesproken. Ja. Amerika en Engeland. Mm -hmm. uh, even kijken, tactisch teruggezien in de tijd. 2005, toen zaten we twee jaar na de inval in Irak ja. door George Bush. En toen begonnen de eerste uh, uh, basjes te komen in de legaliteit van dat er uh, uh, massa aanwezig waren. Want toen had net die VN-gezant die daar onderzoek had gedaan, die had zelf gepleegd. Die had ze ergens gevonden in een bos. En dan lag die naakt dood, geloof ik. Oh ja, ja. En, uh, dat was allemaal zo'n twee jaar na die oorlog. Dus zeg maar in 2005. Dus toen moest er iets goed geloofd worden door de regeringen. En toen kwamen ze hiermee en toen zeiden ze, nee, nee, nee. We got a responsibility to protect. Dit is, ze, ze beroepen zich nu dus op een wet die ze in het leven hebben geroepen om goed te lullen. Dat ze in 2003 een land binnenvielen. Ja, omdat ze geen water hadden. Dus, ja. Wat, wat een gelul. Het is een en gelul. Het is een grote propaganda oorlog om er gewoon oorlog te voeren. Het, het is wel oorlog. De menselijkheid. China en Rusland, de twee andere permanente leden, zijn fel tegen het passeren van de Veiligheidsraad. Zij krijgen steun van Iran, van oudsher een van de weinige bondgenoten van Syrië. Veel Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland... Nemen we een tussenpositie in. God. Zij zijn niet per se tegen militair. Dat hebben we ook in 2003. Maar weer zo weinig mogelijk buiten de... Dat doen we altijd. De Tweede Wereldoorlog wou we ook neutraal blijven. We gaan gewoon iedere tien jaar. gaan we gewoon hetzelfde dingetje. Oh, wat? Cycle. We doen allemaal hetzelfde. In Nederland zegt ook. Want Nederland gaat nou, ik, denk, ik zet in op dat Nederland eigenlijk politieke steun gaat geven straks. Dat ja. deed we in 2003 ook. Nee, ik denk dat ze. Uh, wat heet die dingen die wij hebben. Die, die... Die, die, die Patriots. Wij zijn de, de Patriots. Ja, ah, onze Patriots. Patriots-raketten. Wij kunnen onderscheppen, Joost. Ja. Wij onderscheppen met onze Patriots. Maar we gaan niet aanvallen. Skutraketten raketten van Assad. Let maar op. We gaan niet aanvallen. Assad gaat straks scut raketten gebruiken. Dus en misschien, uh, uh, nu al, als je... Net ja, je... op de tijd 20 jaar stilgestaan heeft. Als je, laten en er zijn, vanuit België en Nederland zijn een hoop Syrië strijders richting uh, Syrië getrokken. Dus die verstaan onze taal. Als je in Syrië luistert op dit moment, dan moet je... Uh... Oh, de kut ben ik vergeten wat ik wil zeggen. Ja, dan moet je iets doen. Je moet? Wat zei jij net? Go uh, gewoon normaal doen. Nee, jij zei net iets. Nou, daar kan ik op. Ik heb geen idee. Nee, dat nou, dan mag je hangen. omdoen. <tie> wat is dat? Geen en uh, kinderen. Oh, dat was de clip. Dat is de clip. Oh, <laughs> ik denk er komt nog meer. Dus we dus, dus doen een, een voor en tegen... Uh, dus alles is hetzelfde als tien jaar geleden? Ja, niet alleen tien jaar geleden. Het gaat maar door en door, joh. Dat is met elke oorlog zo. Ja. O oh ja, dat wil ik, ik zeggen. Als je in Syrië zit nu als strijder... ...en je kunt dit radioprogramma verstaan en je luistert ernaar... Nou, ...het wordt nou even een rottige tijd... ...want we gaan jullie nou eventjes met z'n allen uh, uh, uh, raketten... ...kutraketten op die donder schieten en je hele land plat knallen. Kruisraketten, hè? Kruisraketten. Maar, denk verder, Syrische strijders, denk verder... Dat komt binnenkort, alles gaat hetzelfde als tien jaar geleden. Binnenkort, als je het overleeft, is je een beetje. Heb je een McDonald's? Je hebt een McDonald's, maar nog mooier, Mick. Dan komen er Nederlandse uh, soldaten. En die gaan jou leren om politieagent te worden. Dus dan krijg je een prachtige baan. En dat doen we in Irak toch ook. We, we hadden geen soldaten daar, maar we hadden op een gegeven moment stuurden wel iets van, ik geloof, 150 mariniers. Ja. En die gingen daar een politietraining geven. Ja. Dus dat gaan ze daar natuurlijk ook doen. De koenders. Uh, er zit een baan voor je in, jongens. Ja. Er zit een baan voor je. Je bent niet voor niks daarheen gegaan. Niet terugkomen. Zorg dat ik het overleef. Ja, precies. Ja, uh, dus dit dus, is dus, dus alles hetzelfde. En in Duitsland, Duitsland is een beetje anders. Duitsland was namelijk volgens mij in de tijd van Irak, waren ze ook wel redelijk uh, doelbescheiden, want, want in Amerika, Frankrijk was toen een beetje tegen nog. Want in Amerika werden we toen ook de French fries uh, uh, eruit gedonderd. Maar oh, Duitsland, ja, was al, Duitsland was toen redelijk aanvallend. Ja. En nu niet. Die mis je eigenlijk ook in aan ieder gesprek. Uh, ja, maar Mark... Frankrijk heeft natuurlijk een, een van oudsher een band hè, met Syrië. Is dat niet een oude kolonie of zo? Ja, dat weet je. Ze hebben daar ook die tussen, Dat heb ik gelezen. De tussenzone tussen Turkije en Syrië is een hele tijd onder Frans mandaat gestaan. Met maar Frankrijk... dat maakt niet goed uit voor de Syriërs dan. Want Frankrijk wil nou graag bombarderen. En Frank, ja. maar, maar omgekeerd wil Duitsland die dus vorige keer graag op oorlog uit was, die zijn nou rustig en stil. Maar ik heb wel een verklaringje van waar dat komt. Heb je dat omlaag druk? Vijf of zes? Zes. Dan uh, Duitsland, uh, van de Duitsland uh, daar oh, zei minister Westerwelle van Buitenlandse Zaken dat hij de nieuwe Britse resolutie voor de Veiligheidsraad in elk geval steunt. We begrüßen die initiatieve Groot-Brittanniëns, de Sicherheidsraad der VN. De vraag van de ja? Dat gaat er wel, maar dan wel via, via, via de VN. Ziet u met de chemiewaffeneinsatz in Syrië te befassen. We appelleren aan alle leden des Sicherheitsrates. Insbesondere aan in de Duitse gelegenheid ook te ergrijpen en een houding der Weltgemeinschaft tegen oh. de ja. eindslag van meen. chemische in Syrië herbeizuführen. Correspondentie Wouter Meijer, wat kunnen wij uit de woorden van Westerwelle concluderen? Oh, gelukkig. ja, dat de Duitse regering heel blij is met elk initiatief dat er nog onderhandeld moet worden, dat er weer gepraat moet worden in de Veiligheidsraad, omdat het verkiezingscampagne is in Duitsland. Ha, ah. Alle partijen worden ja, heel ja, erg met hun houding ten opzichte van je, hier. je kunt tijdens de verkiezingscampagne uh, natuurlijk niet hardop geroepen dat hebben op ja, vermoorden. Waarschijnlijk niet, de volk is tegenoveral. Oh, dus alle partijen proberen op dit moment tegenoveral. Het volk is overal. Ik dat ja. er nog onderhandeld moet worden. De beste is dus blij met de Britten. De oppositie heeft al gezegd, de Sociaaldemocraten dat. Hij is dus blij met de Britten, want de Britten hebben een verzoek gedaan tot aanval. Daar is hij blij mee, want hij wil ook gaan aanvallen. Maar dat kan hij niet hardop zeggen in de pers. Want dan krijgen ze eigen burgers die zeggen: ja, maar idiote oorlogsgek, jou willen we niet terug. We gaan met een anders stemmen. Dus dat is onze democratie. We hebben het een prachtig systeem waarin iedereen, uh, everyone benefits. Ja, everyone benefits of democracy. Walgelijke prachtige. Het is mogelijk iets, die aan je best. En, en, en, en ik wil Siri nu afsluiten. Ja, en, en dan dan ga heb... daarna ga ik mijn mening erover hebben. Ja, maar dan heb ik één dingetje. Ik eerst de mening van, uh, uh, uh, voor ja. mij, een, een held. En ik denk voor jou, nee? Oh, ik zie het staan, Nigel. Nigel Ferris van de UKIP. Ja, die klap ik er meteen even in dan. Die is, maar Nigel Farage in, in, in het clipje... doet. Uh, Ik ben blij dat Nigel weer terug is dan. Het is een minuutje. Jij ja, speciaal hiervoor heeft hij zijn eerste interview weer gegeven. Oké. Okay. Het is een clip van een minuutje waarin hij alles wat we besproken hebben... samen wat en op zijn kop slaat, ja? Well, let's bring in the ukip leader Nigel Farage... who's spoken out against any UK military action in Syria. Thanks for joining us. Um, why are you opposed? I'm opposed because we seem to be getting involved... in an endless series of foreign wars... Uh, that we enter into without ever really thinking through the consequences. We've now been in Afghanistan for longer than the First and Second World Wars added together. Uh, we, of course, had the escapade in Iraq. Uh, we bombed Libya. Uh, and I do disagree with Claire Short on one thing. She says this is US-dominated. Actually, it appears to me uh, that William Hague and David Cameron are the keenest members of the international community to reach and rush for military action. And, uh -huh. and just ask yourself, uh, you know, by sending cruise missiles into Syria as a punishment for possibly using chemical weapons how does that make anything better? I would have thought uh, that perhaps it makes things even more unstable and we risk getting dragged into a conflict with big players on both sides of the argument I ca cannot see that this is in our national interest and I cannot see how firing cruise missiles can make anything better uh, that is a point so let's say that everyone hè we, we houden ons van het bedoel, de Bloemelweek en we gaan er vanuit. Amerika is het beste met de wereld voor. Dan nog blijf je toch op het punt komen dat in Syrië mensen wonen. In Damaskus en in Homs ja. en overal. Ja. Daar wonen mensen en die zijn dus, geloven we nou, hè, bestookt met chemische wapens door een eigen regime. Mm -hmm. Door een eigen re regering. En het Westen gaat ze redden door nou kruisraketten op hun kop te schieten. Nou, ik had dinsdag op het 8-uur-channel, ik, ik heb die clip niet meer had ik 20 seconden ervan geklipt. ...daar er zat een oud major, ...weet niet hoe die heet... ...en dat was de enige die ik uh, nuttig dingen hoorde zeggen... ...die zei van... ...ja, ik weet niet of het handig is om met, dan te reageren met kruisraketten... ...als je iemand verdenkt van chemische wapens... ...en hij zegt... ...als je met kruisraketten uh, dat wil gaan doen... ...dan moet je verdomde zeker zijn, zegt hij... ...dat uh, het niet uh, afgemonteerde chemische wapens zijn... ...maar dat er een uh, bepaalde... ...weet je wel, je moet... Anders extra... vermoord je er nog veel meer. Anders doe je door die explosie... ...vermoord je de, uh, de hele stad, joh. Dat, dat is nog eens extra, inderdaad. Dat is maar... nog extra. En, en inderdaad... ...ik hoor dan ook elke keer... ...dat het, dat het walgelijk was het, van de NOS... ...die dat natuurlijk overnemen... Uh, ...een veilige oorlog willen ze gaan voeren. En een veilige oorlog... ...volgens, uh, volgens het Westen... ...is dat er nu uh, vier... Uh, Grote float, een grote vloot van Amerika met vier grote oorlogsschepen ligt aan de kant van Israël, zeg maar. In de Middellandse Zee. Ja. En dan ligt er in de... Golf van Aden, De ronde. Uh, ja, ja, die de of, ja, daar lag er eentje. En er was er ook nog eentje onderweg naar. Uh, volgens mij de Persische Golf of zo. En vanaf daar konden ze met allerlei drones en kruisraketten, konden ze op een veilige manier, konden ze daar even de boel gaan redden. En denk je, ja, verdomme wat nou veilig. Het is heel simpel. Ik had uh, vroeger mijn opa, die woonde op een boerderij. En die had twee hondjes. En daar waren twee mannetjes honden. Maar we waren al hitsige beestjes. En af en toe besprongen ze elkaar. Ja. En wat mijn over dan deed. Moeten? dat was omdat het van niemand goed is. dat twee van die hitsige hondjes daar een beetje over de trein rennen. Dan pakte hij een emmer water. En die donderde die over die hondjes heen. Ja. En dan schrokken ze. Ja. En dan liepen ze uit elkaar. Ja. Maar wat Amerika nou voorstelt. is dat mijn opa dus geen emmer water had moeten pakken. maar een emmer kokend hete lava. afbrandende benzine over die hondjes heen had moeten donderen. Ja. Om het. Om je maakt het toch alleen maar erger, je maakt de situatie van al die mensen daar toch alleen maar erger door, door sowieso door, door kruisraketten op je huis te krijgen. Maar wat jij zegt ook nog eens waarom ga je chemische wapens laten ontploffen? Waarom ga je, als, als ik denk dat jij chemische bommen in huis hebt, ga ik toch je huis niet opblazen? Want ja, die chemische bommen er ook al doen. Ja, het is waanzin. Het is de is waanzin en top. Het is waanzin en ik heb er van de week een artikel uh, gisteren of eergisteren over geschreven. Uh, ja, ja, ja, Goed artikel. Voor mensen die het niet gelezen hebben... ...ik zal het linken ook onder deze uitzending... ...en het staat op Indigo Revolution... ...het heet iets met de, de vn inspecteurs uh, ...mogen misschien eerst wel dit even checken... Okay. ...en uh, de, de, de, de beelden... ...van deze aanslag... ...deze chemische aanslag... ...op 21 augustus... ...die zijn op YouTube geüpload op 20 augustus... Hij heet, ...misschien moet de vn inspecteurs ...serie dit eerst even checken, ja. ja... ...als mensen dat even gaan lezen... ...dan de links volgen die ik erin heb gezet... ...en die plaatjes... ...en dan zich gaan afvragen hoe het kan... ...dat een dag voordat die aanslagen... ...om 5 uur s ochtends worden gepleegd, begreep ik... ...dat er dan al uh, een paar uur eerder... ...op zijn vroegst waren 150 filmpjes... Dat, uh, ...om dat überhaupt helemaal te uploaden... ...daar ben je bijna een dag bezig. Hoe kan dat? Nou, heb, heb, een aantal mensen hebben plus, al een verklaring voor je, maar ja, dan jij... en dan Plus, dat in, uh, in dat artikel staat er ook bij... ...dat er experts zijn... ...die je nergens in de mainstream hoort... ...die uh, zeggen van... Die mondkapjes en alles. Vreemd. Als jij net naar een chemische aanval mensen te hulp schiet... zonder bescherming... is misschien niet heel handig. Hier kwamen bij de belram, bij de kwamen ze met witte pakken. En daar zie je inderdaad al die beelden... zie je mensen die gewoon doodnormaal vrolijk... vrolijk misschien niet, maar... door dat beeld heen lopen zonder ook maar enige bescherming... of wat dan ook door een gebied... waar dus iedereen sterft door chemische wapens. Ja, dit is... Maar ik heb het al, uh, er zijn al mensen die verder denken als wij, Mick. Wij denken dat we de waarheid in pacht hebben. Nou, wij wel, denken wel, dat, dat we twee denkt. slimme jongens zijn, maar dat zijn we niet. Nou ja, oplettende jongens. We zullen ja, dus wel slim zijn, maar wij letten op. Ik kreeg het verwijt, dat het jouw filmpje was op uh, uh, YouTube uh, op internet geplaatst. En daar kwam een reactie onder van iemand die heel slim zei. Die zei, uh, ja slimmers, uh, als het in Syrië s'morgens vroeg 21 augustus is, dan is het in Amerika of nog 20 augustus. Dus dat verklaart waarom dat filmpje een dag eerder al op de dingen stond. Ja, wat een bullshit hè. Ja, dat is een beetje gelul. Ja. Want als jij hier in Nederland een, een, een filmpje uploadt, ja. komt je lokale tijd komt als uploadtijd in beeld. Ja. En dat is een en serie ik, net zo. Plus en... voor die meneer, als die luistert, waarschijnlijk niet. Want, uh, maar goed, ik heb het in, als je aan dat artikel die link aanklikt, die ik straks ook eronder onder ga plaatsen hieronder, dan krijg je dus de Nederlandse uploaddatum. Ja. En dat scheelt dan maar twee of drie uur met serie volgens mij. Ja. En niet uh, wat, wat die gasten beweren. Dus het is, uh, je krijgt altijd gewoon. Ja, dit is onzin. Die gelopen. Het is gewoon gelul. En Het, het is allemaal de agenda: uh, oorlog voeren in Syrië. Dat is de hele agenda. Er moet aan oorlog komen, Mik. Tegen alle beter weten in. Ja. Want, want, want er is geen enkele. Als je, er is zelfs geen bewijs nog. dat er überhaupt wapens zijn. Hè? Dat hebben we net gehoord. Ja, een oorlog is nooit een oplossing. Nooit. Het is nooit een oplossing geweest. Nee. Je moet het met mensen, mensen die zo makkelijk lopen te beweren achter een computertje van... Uh, ik vind dat het de tijd om, om, om een, grootheid, een grote helft van ons die we missen aan te halen en te citeren. John Lennon, all we are saying is give, give peace a chance. Ja. Probeer het gewoon eens, man. Ja, ik had een mailtje. Ik had, ik had, ik had nog een mailtje. Ja. Nieuw onderwerp, Joost uh, gaat uh, Mickey's e-mail even lezen. Joost <laughs> leest Mickey's e-mail. Op even... net niet live. Mickey kreeg, een, yeah, jingle, maar goed. Mickey kreeg een reactie op het uh, artikel wat op Indigo Revolutie staat. Dat je dus na kan lezen. Uh, en die reactie was van Theo de Wit. Theo de Wit uit Bussum. Uit Bussum, ja. Dus als je, uh, misschien leuk, misschien. Ik ga het een... gooi? Ja, dat is wel redelijk weer naar boven. Ja, ja. Bo. Misschien als je Theo kent. Dat je, dat je op straat kan zeggen van. Joh, hey, Theo, je was er genoemd in de show. Ik denk niet dat hij op straat komt, Joh. Maar goed, uh, le lees op mijn e-mail. Uh, oké. Okay. Theo hm? zegt. Theo zegt, uh, hij heeft misschien even checken. Met belangstelling het artikel gelezen. Het komt nogal hetzerig op mij over. Met name de verwijzing naar de Jezuïeten. Wat Mick namelijk in het artikel gedaan heeft, is dat hij zegt, dat uh, net wat we eerder al beweerd hebben. Is dat al deze acties uiteindelijk ingegeven zijn door een veel grotere macht die achter alle machten staat. Dat zijn de Jezuïeten die alles bepalen. Wat er hier op, op, op, op deze aardbol gebeurt. Ja. Omdat zij ze, ze, ze, alle touwtjes in handen hebben. Ja, niet alle touwtjes, zei ik ook maar. Maar dan kom ik zo op verder. Maar, dus, maar, maar even, mijn onderbreking is: het komt nogal hetzerig op mij over, zegt hij. Ja. Dus, dus jij schrijft een artikel, gewoon reëel, over dat je zegt van joh, die oorlog, dat is bullshit, dat wordt gefaked. Ja. En jij bent degene die de hetsen maakt. Ja, maar ik, ik ga zo meteen reageren. Uh, dan zegt hij: ik ben, Hij zegt nou iets Borjaas, Het is de tweede zin. Ik dus, ben het opladen. Dus, dus de eerste zin zegt: Het komt nogal hetzerig op mij over, met name de verwijzing naar de Jezuïeten. Maar nou gaat Theo over de top heen. Want hij zegt: Ik ben geneigd eerst maar eens het onderzoek van de VN af te wachten. Theo denkt niet zelf na. Theo wacht eerst het onderzoek van een ander af. Overigens, Mick, dat is even een aanmerking bij jou: Zou uw artikel aan waarheidsgehalte winnen als het vrij was van storende taalfouten? ...van een Ik heeft afschuwelijke storen taal... ...hoogachtend Theo de Wit uit Bussum. Oké, okay. beste Theo... ...je luistert toch niet... ...maar ik hoop dat mensen uit Bussum dit laten horen... ...of uit Hilversum of uit Naarden... ...of weet ik veel wat er allemaal daar ligt... ...en het gooien... ...en je kent Theo de Wit uit Bussum... ...zeg dan tegen Theo de Wit... ...dat het een... ...met mensen van hem... ...65 jaar geleden... ...ook deden... ...in Duitsland... <laughs> Weet je wat de Duitsers zeiden? Dat weet jij ook. Weet je wat de Duitsers in 1945 zeiden? De bevolking van Duitsland. Toen uh, gevraagd werd van... Hoe heb je het kunnen uh, laten staan? Hoe heb je het kunnen toestaan dat al die Joden opgehaald werden? En al die Zigeuners en noem al het andere... Want we hebben het over Joden, maar alles werd opgehaald. Wat niet uh, blond haar en blauwe, blauwe ogen had. En hoe heb je dat kunnen, hoe, hoe heb je dat kunnen doen? En dan zeiden de, zei de Duitser... Die zei dan... en Schuldigen. Ja, we hebben ja, dat niet gewoest. We hebben het niet gewoest. Nee, we, we, we wachten af tot het Vredespaleis of een of andere instantie onze voor, voor ons gaat nadenken en aan ons slaafje zegt: van ja, dat is niet goed. En boe, boe, boe. Onze leiders, onze leiders zijn anders. Dat is hetzelfde, Theo de Wit, als in Irak. Uit Bussen. Uit Bussem. Je bent gewoon een vieze kankerwenker. Theo de Wit, door mensen en Dat ruimt je, ook nog een kankerwenker. Dat ben je. Mensen de, door... de mensen als Theo de Wit komen oorlogen. mensen als Theo de Wit staan zwijgend toe. Die denken niet zelf na. Die gaan niet zelf... Als ze iets vreemd zien, gaan ze onmiddellijk bunker in hun eigen maand. Alles moet in het straatje passen. van Theo's denkwereld. En in Theo's denkwereld ontstaan dit soort bizarre oorlogen. Dankzij mensen zoals Theo de Wit... Uit Bussum. Uit Bussem, is deze wereld naar de klote. En gaat deze wereld nog veel verder naar de kloten? Dankzij Theo de Wit zal er nooit iemand ingrijpen. Dankzij Theo de Wit uit Wissum, uit Bussum, zal er nooit iemand ingrijpen. Want dan zou je altijd ja. denken, nee, Theo de Wit die zegt dan, eerst afwachten. Achteraf, achteraf, dan over tien jaar. Waar wij dan spreken, over tien jaar bij Paul en Witteman. Theo die de Wit zit nou eens even oorlog. oorlog in de laatste We zitten hier met de jongens van Net Niet Live, een programma wat helemaal... Uh, f, f, uh, ja... ...uitgekot werd door, door ons uh, tien jaar geleden, omdat ze van die rare dingen zeiden. Maar deze jongens bleken toch gelijk te hebben. Ja, helaas zijn er nu twee miljoen Syrische mensen kapotgeschoten door kruisraketten. Oh, wacht en even. Uit. We hebben een, een beller. Het is meneer Theo de Wit uit Bussum. Ja. Wat zullen we zeggen? Entschuldigen, ik heb het niet gewoest. ja. Fuck off. Fuck off, we ja, dat, dat soort zijn. mensen moeten gewoon... Zelf luisteren, zelf ja. zoeken, zelf denken. En niet afwachten tot wat, wat Blair of Cameron of, of, ja. eh, of wie dan ook zegt, fuck it. Jij bent toch je eigen leider. Jij denkt toch zelf na. En iemand die die, die, die, die, die, die grove spellingsfouten uh, belangrijker vindt... dan uh, miljoenen doden die zo meteen gaan vallen... omdat er een oorlog wordt gevoerd die helemaal geen oorlog hoeft te zijn... Dan ben je gewoon het licht in je ogen niet waard. En dan nog meer, omdat uh, toen ik het laatst want je had een mailtje naar mij dan, doorgestuurd. Hij moet naar Japan gaan, dan kom straks terug. Ja, hij moet naar Japan gaan. Je had het mailtje naar mij doorgestuurd, het mail. En uh, toen ben ik dat eens nagezocht, want aangezien jij het niet meer zo goed ziet, uh, zou het natuurlijk kunnen. Dat, ik, dat, dat, dat er taalfouten in stonden. Uh, wat ik vreemd vond, want ik ben zelf best wel taalgevoelig, uh, misschien niet qua praten, maar het herschrijven ik ook altijd goed. Uh, en het, was, het was me niet opgevallen. Dus ik heb je artikel nog een keer nagelezen. Er staan geen grammaticale fouten in jouw tekst. Ja. Misschien, dat, dat durf ik niet te zeggen... ...dat er één of twee ja, uh, letterfoutjes in... ...dan kan hij een verkeerde uh, toets aangeslagen. Maar er staan geen fouten. in. Dus dit is, dit is zoeken. Theo wil niet de waarheid horen. Die, de waarheid die heeft, zo werkt mind Aero, het mind programma werkt zo. Uh, die krijgt via via... ...waarschijnlijk van een van de familielid... ...wat ons wel volgt. Daarom hoop ik dat Theo de Witte Bussel dit hoort. Uh, krijgt hij dat toegestuurd? En uh, Theo's uh, mind-ego die friekt hem helemaal de pan uit, want die ziet van: hé, hey, inderdaad, 20 augustus. Fucking hell. Hoe ik kan dit? Hoe kan dit? Ik wil voorstellen: dat ik, ik vind dit. Dit wordt een item. We gaan vanaf nu mensen in het nieuws die, die, die, die, die doelbewust iets negeren, dat wordt een Theo de Witje. Theo de Witje. Ja, ja. Ik wil hierbij introduceren in deze show Theo de, Theo, Witje. Theo de Witje van de, ja. reken, de Witje van Zure Zijkstraal die je alleen maar op te, te Nuilen. En, en die nooit de, de rest al gebruiken voor iets anders dan een sudoku puzzel. Ja, dan twijfel ik wel of die kan. Goed. Ja, ik denk dat we Siri heel binnenkort wel. Uh... Ja, daar gaan ja, we naartoe. Ja, wat ik nog ik heb nog één ding over zeggen. Um, ik wil niet mijn eigen weg gaan promoten, maar ik doe het doe toch. Um, de Ark des Verbonds. Zoek daar even op, op Indigo Revolution en daar wordt het eigenlijk al beschreven, deze hele oorlog. Want dit, uh, dit, ik heb het even opgezocht uh, vannacht nog even. En je, als je zoekt op uh, Syrië in de Bijbel, dan kom je genoeg verwijzingen tegen van Syrië in ja. de Bijbel. En dan worden hier gewoon Bijbelse profetieën uitge, uit, uitgevochten. Heel simpel. En, uh, ja, als er weer Plus alle andere lagen, hè? Als er weer interessant nieuws komt, dan zullen we weer over Syrië berichten. En ik ben bang dat het volgende week wordt. Ja. Want ik verwacht dat deze week de oorlog daar gaat beginnen. Nou, ik heb er wel goed nieuws, hoor Joost. Jij denkt dat, dat, dat Er is ook nog positief nieuws, was er gisteren. Het Vredespaleis in Den Haag bestond gisteren 100 jaar. Het Vredespaleis? Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik zit te denken, paleis in Nederland van Vrede? Wat, wat is het Vredespaleis? Dat leggen ze in deze clip uit. Ja, echt. Het was een groot, groot moment voor onze natie. Geen nationale vrije nou vrijdag. Nee, dat had het moeten zijn, want, want wij zijn zo'n fantastisch land... dat wij zulke dingen binnen onze landsgrenzen hebben. Zeker. ach man. Juist op de dag dat de onvermijdelijkheid van een militaire actie tegen Syrië... steeds duidelijker lijkt, vierde het Vredespaleis zijn honderdste verjaardag. Het Vredespaleis in Den Haag. Een instituut dat ooit werd opgericht om conflicten op te lossen tussen <laughs> landen zonder geweld. Dat was aardig gelukt dan, hè? Ja, komen we de secretaris generaal ja, van de VN, nou, de koning, de premier... 1900 de opgericht de hebben de en de eerste wereldoordecenteurs waren bij het eeuwfeest aanwezig. 1913 opgericht dan? Ja, 1913. Dus dan hebben in 1914 kwam de tweede wereld. eerste wereldoorlog. Nul, dat wou ik naar de clip zeggen. Ik wou naar de clip zeggen, dat was mijn zinnetje. 100 jaar geleden was het 1913. En de Eerste Wereldoorlog brak in 1914 uit. In ons buurland. Het Vredespaleis dat stond in Den Haag. En eh, op, op nog 40 kilometer verder brak de eerste wereldoorlog uit. Knappig nou. Toen is Vrede geworden. Toen, uh, 30 jaar later weer een wereldoorlog. Weer een wereldoorlog. Weer in ons buurland. Toen kregen we Korea. Vietnam. Vietnam. Jo Joegoslavië. <laughs> uh, Irak. Afghanistan. Libië. Egypte. Uh, volkland eilanden dat is een beetje zoals een. Missile Crisis. <lacht> you, na Noord ja, you name it. Het is allemaal plaatsgevonden. In de tijd dat wij een Vredespaleis binnen onze landsgrenzen hadden. Versekken. De Hollanders hadden een vredespaleis. Het vredes. werkt alleen niet heel goed. Dit is een Ja, maar moet je eens luisteren hoe ze dit. Uh, hoe ze dit. dit, dit, dit uh. Vele buitenlandse ministers en ambassadeurs waren bij het eeuwfeest aanwezig. To heek. Het is of bankie moend. Een ja. epicenter of international justice and accountability. Die rol kreeg Den Haag ja, een heen. eeuw geleden met de opening van het Vredespaleis. <laughs> het kon gebouwd worden dankzij een vorstelijke gift van de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie... en verrees in Den Haag op een terrein dat door de Nederlandse regering werd geschonken. Het gebouw werd de zetel van het permanente hof van arbitrage. Mooi stemmen. En na de eerste ja, wereldoorlog nou. tevens... Maar het door de Volkenbond in het leven ...een permanente hof van internationale justitie... dat althans, na de Tweede Wereldoorlog... ...de naam internationaal gerechtshof draagt. De Peace Palace is of het dus van Juist op ja. de dag dat uh, de onvermijdelijkheid... ...van een militaire actie tegen Syrië steeds duidelijker... Ik uh, doe zo maar voor verder, de ja. ik druk op het verkeerde knap. Is dat ja. hetzelfde als het gerechtshof namen dan? Is dat wat, wat, wat... Is dit waar ook um, ja. Karadzic en alles ja, zitten? Uh, Milosevic Milosevic. En... Ja, Milosevic. Dat, is dat hetzelfde? Is dat het dat, dat, dat, dat wil ik net zeggen. Dat begrijp ik dus uit deze clip. Is dat ze dus een vredespaleis hadden. Toen brak meteen de Eerste Wereldoorlog uit. Toen hebben ze het uh, meteen een andere naam gegeven. Want dat was natuurlijk meteen bevlekt. Ja. En toen na de, na de Tweede Wereldoorlog... zeggen ze net ook... misschien dat het zo nog hier komt... want ik, ik zet hem zo nog een keer aan... ergens het midden. <laughs> is dat het na de Tweede Wereldoorlog... is het, het internationaal gerechtshof geworden. Dus hebben ze weer even die naam weg moeten poetsen... Elke keer als er een fucking oorlog uitbreekt met miljoenen doden, dan veranderen ze die naam. Zou het ook gewoon theoretisch kunnen zijn dat je een clubje met landen hebt en dat Nederland er gewoon niet zo lekker voor zit? En al die andere landen hebben gezegd van, kijk eens wat de Nederlandse wankers doen. Vredesvaleis. Jongens, wie heeft er binnen een jaar oorlog? En iedere keer als wij weer een andere naam verzonnen hebben, dan pas komt er weer een wankje van oorlog. Ja, ik ga even verder zoeken in het kip, joh. En na de eerste wereldoorlog tevens wordt oh, door de Volkenbond in het leven geroepen... een permanente Hof van Internationale Justitie. Dat dans na de tweede wereldoorlog de naam Internationaal Gerechtshof draagt. Ja. Het Palace is vaak beschreven als de Court. en dat beschrijving is duidelijk correct in view of the important ja, of the work, work carried out between its walls. Wat? Er is meer dan dat. De palace is de hoop van veel mensen. For without violence. Without... Without dictatorship. Moet je Engels leren, lul? Without war. Internationaal in het oog springende zaken zijn in het Vredespaleis besproken. Voor het gerechtshof of voor het Hof van Arbitrage. De onafhankelijkheid van Kosovo bijvoorbeeld. Maar ook het Israëlisch-Palestijns conflict. De wereld kijkt vaak naar Den Haag. Eigenlijk is dit de, dus het de wereld kijkt van vaak van naar, naar internationaal ja, Haag. Alles waar de Verenigde Naties ook uh, voor staat. Het zijn heel belangrijke instituten voor de stad Den Haag... en ook, om dat nu ook maar eens te zeggen, voor de economie van Den Haag. Oh, oh. Het Vredespaleis is ontstaan uit het ideaal van een wereld zonder oorlog. De huidige conflicten is het instituut nog altijd actueel. Ja, dat vind ik actueel. Dit is toch lachwekkend om dit op, op, op uh, het viertal jaar niet... Je zegt dan gewoon, we zijn in 1915 opgericht tijdens de, wereld, de Eerste Wereldoorlog en doet over twee ja, dan kan jaar Je gaat door. het toch niet op dezelfde dag vieren dat Obama en Cameron en al die andere Mongolen de oorlog verklaren om niks tegen Assad. Dan ga je toch niet de 100 jaar vredespaleis vieren. Oh, oh, oh. Obama was ook met iets anders bezig, heb je dat nog gehoord? Ja, dat is, dat is nog heftiger. Heb je dat gehoord? Ja. De, de, Obama heeft een speech gehouden, het ja. gisteren van over, over de 50 jaar gezinnen van I have a dream speech van Mother Luther King. En uh, Obama vond dat de droom uh, voor een deel uitgekomen was. Obama is helemaal... Ah, man. Ja. Het is toch walgeluk? Het is toch gewoon walgeluk dat, dat ze dit soort dingen doen? Het is ja, en dat er dan ook nog... Uh, Ban Ki-moon, Alexandertje zaten... Uh, Rutte heeft nog toespraken gehouden. Weet ik welke. welke al die elites die waren. Er. Oh, oh, oh. Ik, ga je, ga je ik durf te wedden als, als wij gaan opzoeken op internet. Uh, ik denk dat er, dat er nog nooit zoveel doden door oorlog zijn gevallen. dan sinds de oprichting van het Vredespaleis. Durf ik te stellen hier. Absoluut. De oorlog daarvoor waren. waren Alleen uh, Maoüs. Alleen burgerslachtoffers. Alleen Mao, die, die, die valt er buiten, die had veel doden. Maar voor de rest. Maar zie jij hongersnood, daar had ik voor de rest eigenlijk niet meer last van. Ja, want dat komt er nogal. Maar, nog op. maar Mick, Mick, ik wil je pief nou gewoon doorbreken, want ik merk, ik merk je, je, je hartje, dat, dat, dat, dat bots je shirt heen. Ja. Dit, dit is ook weer met oorlog. Ik wil dat Syrië-oorlog ding daar gaan we volgende week nog meer over Ja, ik zit alleen maar in die oorlog, joh. Ik je, na, na, dit geen, je, je, je komt op als als leuk nieuws. Dit was er geen leuk nieuws. Je wordt het toch weer kwaad van. Ja, dat is waar. Heb je iets ja. vrolijks? Heb ik iets vrolijks? Poeh! Ja, als jij niks vrolijks hebt, dan denk ik. Ja, ik heb wel iets vrolijks, maar het is ook weer, weer een complot, joh. Ik, ik, misschien dat jij iets vrolijks in, in, in kan gooien. Voordat, voordat mensen helemaal, uh, helemaal depressief worden van deze show. Ja, ik heb, mijn, mijn vrolijkste is, waar, waar ik vrolijk van werd deze week, was mijn, mijn Vlaamse nieuws. Ho! Dan gaan we toch eventjes... Uh, ja, Wat moeten we erover zeggen. We hadden vorige week een prijsvraag. prijsvraag. Ja, daar is weinig op... Uh, Ach ja, jong. We hebben echt de, de, de, de meest... De meest Lamzakkerige luilakken. We weten dat jullie de show luisteren, was. want het wordt, hij, hij wordt een keer of 70 bekeken. En niemand van jullie heeft de moeite genomen om even een mailtje te sturen. Welk jingletje? Dus we hebben zelf maar een oplossing bedacht tot die tijd. Ja. En dat is, uh, uh, nou, Ik heb toegegeven dat jouw Vlaanderen boven jingle. Ja, hij wilde van een remel van het. van Remon ja, van de... het wouden, dat, dat het beste was. Ja. En, uh, maar, maar het compromis dat ik nou wil sluiten is misschien om te beginnen met het goede doel. En als statement eruit te gaan, Vlaanderen boven. Ja, dat vind ik. Ik vind dat een hele goede oplossing. Lijf me krachten. Ja. <laughs> Slecht geknipt mij. het met Ja, dat maakt niet uit. Maar België ook, is ook heel moeilijk geknipt van het, met Wallonië en Nederland. zo. Dat maakt niet uit. Uh, vorige week hadden we het nog over mijn, mijn, uh, de Vlaamse boycott richting mij. Ja? Ja, die heb ik te broken. Mooi. Het uh, blijkt, dat, misschien was het toch niet helemaal op mij gericht... ...het blijkt dat ik uh, uh, geen Vlaamse embedded video's kan kijken op andere sites. Dus ik, ik ken bijvoorbeeld de site van de Belgische krant de standaard... ...en daar wordt er een videofilmpje gegeven... ...maar dat is eigenlijk een videofilmpje van VTM Nieuws... Ah, ja, ja. En die kan ik... Ik heb me een kans kan zo op VDM Nieuws... kan ik ja. de, alle, alle filmpjes lezen. En daar uh, stond best wel interessant voor in België blijft gewoon een, een pool van prachtig nieuws. Van Joliet. Een poel, nou Niet allemaal Joliet, maar het is wel... ...sensatie, het is een beetje... ...dat ja. je ik zou willen dat het in Nederland wild, het is was. Een beetje een wild west, hè? Niet dat zure gezicht, het is echt een uh, wester. Het is ja. een westenland. hoor. Het is ja. veel ruiger als je... ...als je dacht... Ik dacht vroeger, hadden, als we de grens over reden bij... Uh, ...weet ik van waar... Ja. De, de, de dat geen richting Anverbe, dat je dan het domme, ja. goede, zoetzakkige land, maar het is levensgevaarlijk. Dus je moet er niet uh, met pech langs de weg komen te staan Nee, sowieso is dan gevaarlijk in de buurt van Brussel, want uh, uh, je weet meer, je kan hier met je auto niet meer rondrijden in Nederland of je wordt ergens geflitst. Hè? Ja, op er komt de blauwe BMW achter Blauwe BMW. Maar die waren vooral op vrijdagmiddag, donderdagmiddag gevaarlijk. Vrijdagavond, Vrijdagavond. Vrijdagavond. Nee, maar flitsen dus overal. Overal zijn kasten. En uh, de Belgen hebben dat nou ook een beetje opgepakt. oh het uh, uh, dingetje heet flikken ontdekken camouflage. want de Belg hebben nou ontdekt hoe je kunt camoufleren. De politie van de zone Elsene in Brussel flitst tegenwoordig vanuit vuilniszakken. <laughs> het zijn twee kleine flitscamera's die ze in vuilniszakken <laughs> kunnen verstoppen. Het <laughs> is exact als als als maar het is alleen om te een Eigenlijk wilde de politie de camera's dus gewoon beschermen tegen de regen. Daarom stopten ze in vuilniszakken. Maar die tactiek werkt natuurlijk ook bij mooi weer. In heel Brussel, hoofdstad, zijn er vijf van die kleine flitscamera's. Een zesde is besteld. Elke camera kost 64.000 euro. Dat is in Brussel. We praten zelfs de politie en die praten helemaal vast. Wel mooi hè. Van die... Heb je het door? We zijn iets teweeg aan het brengen in België. Dat is de complot in mij, hè? Pardon. Het Vlaamse nieuws waarschuwt nu Vlamingen ervoor. Van, luister, pas landgenoten, pas op. Als jullie in dat vervelende Frans-Wallonische overgenomen bastion, bastion ja. rijden, ja. kijk uit. Want die vieze walen die staan in uh, Woonstad ja, flutsen. Ja, maar, maar, maar, maar ik heb over dit filmpje nagedacht. Uh, uh, sowieso, de, ze hebben nu ontdekt, Nick... Als je een vuilniszak om. Ont... het is een enorm. Ik heb de kast gezien met het filmpje. Een enorme kast met twee van die grote flitslampen erbovenop. En uh, echt veel groter dan bij ons. <laughs> uh, en daar doen ze dan een groene comozak overheen. <laughs> en, en, en als je dan dus. Belgen hebben ontdekt, Belgische politie. Dat als je langs een vuilniszak rijdt. Dat je dan minder snel geneigd bent om te gaan remmen. Dan dat je naast een overduidelijke snelheidscamera rijdt. Camouflage. Dat is ontdekt ergens, denk ik. In, in, in een... Nul. No. Ja, nul. No. Toen wisten wij al, op. als je in een groen veld staat en je doet een rood shirtje ja, aan... Ik denk in de, tijd, in de tijd dat uh, dinosaurussen er nog waren... dat die holbewoners zich ook uh, tegen de rots ik, gingen doen. Anders je als je, als je gewoon opgevreten door zo'n tyrannosaurus rex... dan waren wij er nou niet geweest. Je ging niet in de groene zonneweide zitten met een, met een paas shirt dan Nee, je ging je camoufleren Anders pakken ze je. Ja, maar dat hebben, maar dat, je zou denken dat door de eeuwigheid heen... dat de, alle mensen dat wel eens een beetje weten... de Vlaamse overheid, de Vlaamse politie... Is daar nu achter? is toch. Dus je zou zeggen, het is nu. Ja, nee, Vlaams, Is dat Vlaanderen, is het Vlaanderen of, of Brussel alleen? Dit gaat over uh, Elsene in Brussel. Dus, dus de, de anderen weten het waarschijnlijk niet. Ja. In, in, in Mechelen weten ze het nog niet eens. Dat nou in Vlaanderen doen ze niet aan flitsen. Hè? Ja, bijna zo vaak Want het zou gevaarlijker worden, zet je als nu de flitskasten gecamoufeerd worden. Ja. Verborgen. Maar ze hebben er maar zes. Ja. En ik heb even het kaartje van uh, uh, Brussel uh, in mijn hoofd uh, geprent. Ik heb er naar gekeken. Brussel is groot, Mick. Ja. Zes flitkasten. Er staan hier alleen in onze wijk staan er al zes. Ja. In heel Brussel staan zes kasten. Dus ik wil, uh, ik wil als tip, uh, uh, net niet live tip aan onze Vlaamse vrienden. dat Ik meegeven dat uh, uh, in het uiterst stomme geval. Dat je de kans loopt. Om een, pas op voor groene vuilnis. Het is een groene vuilniszaak op een, op, een, op een grote openbare weg. Wie zet er in godsnaam zijn groene vuilniszakje in het midden tussen de vangrail ja, is, ja. van twee wegen neer? Dat is zo opvallend, want je hebt toch kliko's, neem ik ook aan? Hè? Tuurlijk, niemand, dus is, het ja. valt op als de pers. Ja. En uh, uh, pas een beetje op als je bij de, de, de, de, de, de, de grote markt in de buurt rijdt, want daar willen ze niet hard. Dat kan, Mickey kan gewoon scheuren met een vloerde eenwaren waren Brussel door, je wordt niet gepakt. Nee, dat maakt me geen zerg uit. Dan hebben we een ander nieuwtje wat ik daar nog vandaan heb getrokken. Is, uh, heb je wel eens dat je denkt, van, ik wil iemand, uh, god, van die vent die we vroeger had, door zijn hartstikke schieten. Als ik nou een gewijaat schoot van door zijn de Ja. Maar je mag geen geweer. hebben. Nee. Daar houd je tegen. Ja. En ja, in Vlaanderen is het anders. In Antwerpen. Uit het hoofdcommissariaat van de politie in Mortsel bij Antwerpen zijn er zo'n 60 wapens verdwenen. Nee. Het gaat om wapens die afgeschreven waren en vernietigd moesten worden. Maar bij een huiszoeking in Gent zijn ze toch weer opgedoken. De HP en het parquet van Antwerpen onderzoeken de zaak. Want die roept heel wat vragen op, zeggen ze. Ik ben uh, zeer verontwaardigd. Uh, dit is iets dat voor mij absoluut niet kan. Hier is uh, zeer onverantwoordelijk stellen? Uh, ik, ik zeg het nogmaals, een besluit dat niet is uitgevoerd, namelijk het uh, vernietigen van die wapens. Nadien ook uh, de mogelijkheid dat die wapens konden verdwijnen. Uh, dat is iets dat uh, onaanvaardbaar is. En hier gaan uh, toch wel uh, serieuze gevolgen aangekoppeld worden. Mooi zit, ik heb dit verder uitgezocht natuurlijk, want ik ga niet omheen naar het ijs. Uh, het blijkt dat uh, die wapens, dat waren wapens die voor drie jaar geleden droeg de, droeg, de politie in Antwerpen droeg die. Maar toen gingen ze over op een ander wapen. Het is dus niet dat het slechte wapens waren, of uit de Tweede Wereldoorlog. Het waren gewoon, ik heb zo gezien, het waren gewoon goede. Je er iemand goed met doodpoffen, weet je wel? Die kogels kop je niet terug. En toen kregen ze een andere wapenleverancier en toen kregen ze nieuwe wapentjes. Mm -hmm. Dus deze 60 wapens hebben ze in Antwerpen op het hoog. ...hoofdbureau van politie opgeslagen, ja. achter gesloten deuren ja. en ook nog eens een keer in kluizen, ja. kluisjeslaren. Uh, er is geen braakschade. Nee, dat is toch duidelijk dat was, maar de clip al daar, dat de politie had... De Vlaamse gehoord. politie verkoopt gewoon de oude wapentjes. Oh, en daar waren ze daar zelf nog niet achter? Nee, uh, hij niet. Die, die, hij die, niet? Die, die, ik hier praat, die vertelde niks over. Dat is mooi stom. nog vijf seconden wist ik dat al. Hier in Nederland hoor je wel eens gehoord over een inbraak op een militair terrein. Nee, jatten ze normaal. In Vlaanderen krijg je ze gewoon van de politie. Ja, maar... Dus even ja, een opzomming. We hebben een land waar je, waar je diamanten mag jatten voor, voor, voor een habberkratje. We hebben een land waar, je, waar de, de overheid maffia dingen hebt. De politie deelt wapens uit. Ja. De, de, de, het is een land waar ik jou daar Maar stel nou, stel nou, ik, dat je toch een, een, een, een, een Vlaamse goede agent tegenkomt. Die jou met dat gestolen gekochte wapentje ziet. En die zegt, jij gaat voor het gerecht jongen. Jij gaat voor het gerecht. Dan moet je de bak in. Ja. He, want de rechter zal waarschijnlijk, ik neem aan dat in en de dat wet is... nog wel verankerd is dat je dat niet mag. Dus, je ja, maar naar het schafot. Nee, naar het uh, cachot. <laughs> ja, zoiets ja. ja. ja <coughs> ook geen probleem in België. Ook geen probleem mee. Ben je zo Kipje Dat is een clipje. nummer drie. Vorig jaar hebben bijna 7000 criminelen hun proces afgekocht. Ze hebben dus betaald om niet vervolgd te worden. Dat kan omdat de wet op de middellijke schikking twee jaar geleden is uitgebreid. Dat was eigenlijk bedoeld om fraudeurs te laten betalen... zonder dat er een lang en complex proces nodig was fraudeurs maken nauwelijks gebrek van de middellijke stuk. Dieven, inbrekers, terugbinders, te meer. Een winkeldief aan het werk. Hij wordt betrapt, maar koopt binnen enkele maanden zijn straf af. Het kan blijkbaar. Het is de wet op de middellijke side. Iemand wordt betrapt op heterdaad, er wordt geen geweld gepleegd, die bekend onmiddellijk, die kan ook niet anders. Hè. Die wordt betrapt. Het gestolen wordt onmiddellijk teruggegeven. Dus daar is zeer weinig nadeel eigenlijk voor de burger, nee, wij arrestatie. En de slachtoffers. In zo'n geval is aan de dader een bedrag voorgesteld van een mennelijke schikking. Dat was een paar honderd euro. Paar honderd ja. euro. Ja. Een paar honderd euro! En een paar maand was die volledige zaak achter de rug. Als de verdachte het geld heeft tenminste. Het ruikt naar klassenjustitie, zeggen sommigen. Klassejustitie bestaat ja. dat, zijn er niet meer bevoordelig dan enzovoort. Dat is natuurlijk iets wat ook op alle niveaus speelt. He. Gaat iemand... Ja, ik, ik durf te zeggen dat in België kan het ook nog. Als, je, als, je, als, je, als ik bijvoorbeeld de gevangenis in moet, ik heb een baan... Jij zit toch thuis mee? Ja. Ik weet zeker dat in België ken ik, ik wil jou er naartoe sturen. En dan zie ik jij mijn schat. Ja, Dat mag. Ik weet zeker dat dat daar nog mag. Dat is prachtig toch? wel? België? is Een fantastisch land. Je, je, je wapens koop je gewoon bij de politie. Je, je, je diamanten en je drugs koop bij de overheid. En als je mocht je onverhoogd tegen een rechter aanlopen. Of tegen een, een agent die je alsnog arresteert. Koop je jezelf allemaal weer vrij. Ik wil er wonen. Ja? Ik vind dat je trots moet zijn. frietkottetjes, kotkis. Fritkotkis met mayonaise. Oh ja, echte Vlamingen daar. Echt iets zuuriger, Niet zoals hier al die al die zoete sauzen. Wel tenminste nog, hoor je gewoon en en niet gebakken in een vloeibaar diamant met gezond vet, maar gewoon een ossenwit. Zo was het, Ik heb daar nieuws over, maar daar komen we zo op. En uh, ik, ik, ik heb, is het je opgevallen dat ik bijna de walen niet genoemd heb in deze in de kater? Uh. Niet echt op gelet, maar. Ik heb besloten om de Walen gewoon te negeren. Met rust laten. Nou, Met rust de... laten, vind ik een groot woord. Zolang ik de kans heb, zal ik ze, zal ik ze, zullen ze er niet ongestraft vanaf komen. Je zwijgt ze gewoon dood. Ik probeer ze dood te zwijgen. Nou, ik stuur ieder initiatief waarmee we dat kunnen versnellen. Ieder Vlaams initiatief. Ja. Maar ik merkte dat er een interne woede in me opkomt. Ik ben waarschijnlijk, vroeger ben ik een soort. Uh, uh, Joroma, maar de Grieken, Nee, heet dat? daar. En ik ben een groot Vlaam in geweest. Ik denk het ook joh. Je ziet er ook uit als een Vlaming. Het zit me ook naar. Ja, jij bent net zoals Jan Boskamp, weet je wel. Ja, voor de kijkers. Uh, hij lijkt een beetje op Jan Boskamp en dat vind ik ook een beetje een Vlaming, weet je wel. Ik zou daar zo goed ademen. Jij zou daar zo. Je zet jou daar ergens in Zottergem neer of zo? In, Zottergem of Zottergem in ergens in een. hoe noemen ze dat? In een kroeg? Een in, in, in taverne Een in taverne. Zet jou daar neer en. Pintje in mijn hand. Voilà. En praten. Ja. Ik, hoop, ik denk dat ik vrij snel jullie taaltje te pakken heb. Ik denk dat jullie aan Joost de Goeie Ja. Nodig maar uit. Ja. Ik, ja, in, in tijdens, niet Vlaanderen. In, in tegenstelling tot wat ik altijd zeg bij Nederlandse uitnodigingen. Dat zeggen, maar, ik ga nog geen goud meer toe. Als ik in Vlaanderen uitgenodigd word, ik ga erheen. Ik, ik kom er niet toe. Uh, Mick komt mee, we doen daar een show. Live vanuit Vlaanderen? Vanuit Vlaanderen. Net niet live, in Vlaanderen. Nodig ons alsjeblieft uit. Ja. Maar niet Want, in Brussel. Ik zou trots zijn om een Vlaam. Vlaming te zijn. Ga je nou niet echt of hè? Ik wil afsluiten met onze eind met onze tune van van jou, Als statement naar de Vlaming. naar de Vlaamse. Wat er gebeurt, waar men de heer nog waar de mensen belangrijk zijn en de bakken op de zijn. Slecht clip. Het slaatste nieuws me echt door die week heen mee. Ja. En, en, en wat, jij, wat jij niet weet. Maar misschien al aan mijn cliplijst kon zien. Ik ben nieuw. Nou, het is niet nieuw. Het is een complot. Waar ik zelf al, dat weet jij, als ik het erover begin zo meteen al een paar jaar mee bezig ben. Ja. Omdat het mij opvalt. En ik heb nu meerdere mensen, ook bekende Nederlanders, uiten zich nu over dit probleem. Dat er verder over kwam gaan zoeken en zo. En het is gewoon echt een groot complot. We hebben nu de hele tijd over moslims en over uh, joden, zionisten, ja. uh, illuminati, uh, jezuiten. Uh, alle, alle, alle, uh, noem ze allemaal maar op. Maar we zijn het echte ver geva gevaar vergeten. Het echte grote... Onze echte vijand. Is het een vijand waarvan ik me ook al bewust van zeg maar? Nee, je denkt het ook niet. Terwijl het zo fucking duidelijk is. Ga bijvoorbeeld hier naar het winkelcentrum. Ja. Daar hadden we vroeger een snackbar. Het hm? was kut. Je moest lang wachten. Uh, weet je wel? Maar... Oude Ben. Hmm? Owe Ben zondag. Ja, je moest lang wachten en hij nam de tijd. Maar... Uh, het was okay. heel gaar. En nu zitten er... De... Chinezen. Chinezen in. En... en Gerard. Gerard Korne. Gerard Korne is Chinezen. Chinezen. Passantje. Chinezen. Oh, die wist ik nog niet Passantje zit in Chinezen. Je zit ook een Chinezen. Ja. Uh, een derde van de Nederlandse snackbars, dus is onderzocht nu, is in handen van de Chinezen. In Magering zijn er vijf, want bij de nulen zit in, in, in, in, in, in, nu er ook weer. Ja, en misschien even, en ook in Vlaanderen dus, hè, om even snel bij Vlaanderen te blijven. Um, daar ook dus. Sorry, ik moet even de clip erbij zoeken. Oké, Want, ehm... Um, oh, oh, oh. Ja, ik heb hem hier. Uh, ik heb meteen ook over de landsgrenzen gezocht. Ik denk van: is dit nou een Nederlandse invasie? Willen ze nu uh, ons koude kikkerlandje helemaal verschinesiseren? Nou, je gaat me toch niet vertellen: Gaan, zijn die Chinese, vieze Chinese geen honden ook al bezig om mijn mooie Vlaanderenland. Uh... Ja. Bijna twee jaar is deze frituur op de paardenmarkt in handen van een Chinese uitbaatster. En dat is niet toevallig gebeurd. Vind die ook een fan aan de blaas frituur geopen in Vlaanderen? Oké, flauwsje. Dus uh, vinden ook een leuk. Toch is het hard werken en de concurrentie is moordend. Maar dat schrikt deze dame niet af. Zij ziet enkel voordelen. Uh, frituur, dat is een beetje uh, gemakkelijk dan de restauranten. De snacken allemaal in orde. Dat moeten ze nog, uh, nog uh, maken. <laughs> Overnames komen vaak Straks voor in de sector. Orde. Ook deze frituur in Schoten wordt sinds 2008 ja, ja. uitgebaat door Chinezen. En het is lang niet de enige. Schijnbaar is dat een nieuwe trend. Uh, bij ons in Bosbeek ook, waar ik uh, woon. Daar uh, is bakker. ook een uh, frituur overgenomen, en, uh, ook met Chinese eigenaars. Hoe denkt u dat dat komt? Ik heb er geen flauw idee van, <laughs> maar ik denk dat dat een hele winstgevende business moet zijn. <laughs> ja, ook in Vlaanderen al dus, een derde van de Mijn, ik, ik zeg het, frituuren. Hier in, in Nederland, jij ik het over het algemeen toe. Want op Gerard kon er misschien na... Nou ja, ik heb ook een clip van Nederlandse snackbars, Maar dat is eigenlijk gewoon een echt crappy. Die laat ik even achterwege. Want het komt eigenlijk wel hetzelfde neer als deze Vlaamse clip. Maar dan met van die flauwe Nederlandse gast die mensen interviewt. En dan zeg Maar hoe ik er eigenlijk op kwam... En dat is een fragment van vier minuten wat ik nu ga draaien. Maar het is ook om ons even een pose, wat te laten lachen. Ik zat van de week Gavier Guzman te kijken. Heb je zijn show gezien? Nee. Zijn nieuwe? Ja, is... En toen, hij kwam er dus ook in één keer op, hè? Gewoon een gelijke mind. Wat ik zit niet lang, maar ik zit te denken: in Nederland juich ik het op zich toe. Want de meeste snekbaren in Nederland stonden er die oude zuurpruimige oude vieserikken in. Die, die, die, die smerige gore hardballen en eieren, zoals vette Frans bij ons hier in de met, met zijn gore eieren in de schaal. Maar, kom op, man, wie kan er nou beter frituren dan Belgen? Die hebben het uitgevonden. Nou, nu nemen ze dus ook over. Waarom? Ze zijn niet beter. Hier in Nederland en vrienden, hier moeten jullie wederom in opstand, je moet, er worden twee fronten strijd. Jullie ja. moeten en de Walen, de en de Chinezen, terug pleuren naar, naar Charlois. En de, met de Chinezen, het gele gevaar zit ook bij jullie. En je ja. hebt niet toestaan. Jullie, jullie eigen frituurkotten, die zijn zo goed, die zijn zo puur. Aardappeltjes. Puur. Echt. Ja, nu niet meer. Schat, ik, ik, ik, het zou er toch niet gebeuren, verdomme, dat ik naar Antwer Antwerpen of dan ik ga <laughs> en dat ik een frietkoop binnen en dat ik, uh, dat ik niet hou te horen krijg. Niet hou, nooit. Ja, het is een waanzin. Maar gelukkig, in uh, Graffier Guzman daar heb ik het fragment van. En die begon ook eerst, dat, dat, dat, dat, voor deze fragment uh, was hij ook bezig over moslims en over weet ik wat allemaal over bevolkingsgroepen, weet je wel. Zoals cabaretjes doen. En toen kwam hij in één keer hiermee. Dat is toch waanzin, dat is toch totale waanzin. Dus nu staan we tegenover een fictieve vijand... terwijl we de, de, de, de echte vijand is, is om ons heen... staat voor ons, achter ons, de, de, de, naast ons... en die zien we niet. Want wie is onze echte vijand? Nou. Chinezen! Juist. Ja. Ja. ja! We weten niet hoeveel we er in Nederland zijn... we weten niet hoeveel we er in de wereld zijn... ze zijn het niet te tellen. Bij de tweede denk je, al oh, heb ik jou niet net gehad. Echt waar! Aziaten hebben geen ziel. Nee! nee. Ogen zijn de spiegel van de ziel als je dan de hele dag dit doet. Dan heb jij iets te verbergen. Alleen dat taaltje en. Het zijn toch net kippen, man. Echt waar. Chinezen worden niet geboren, die worden gelegd. Echt waar. Dan staat er weer eentje op en ligt er weer een ei. Die gasten zijn niet goed bij hun hoofd, man. Heb jij ooit één racist gehoord? Eén racist. hoorde horen klagen over Chinezen nooit. Maar die zeggen altijd, ja, we hebben toch geen last van ze? En dat is wonderlijk, want dan laat je Chinezen wegkomen waar je geen andere allochtone groep mee weg laat komen. Namelijk 0,0 integreren. Want ik wil, hé, hey, de meeste Chinezen kunnen niet meer praten in het Nederlands dan ze bij. Daar houdt het echt op. En ze zitten in een hermetisch afgesloten gemeenschap waar je geen miljoen jaar bij komt. Daar, daar heb ik last van als ik contact wil maken. Als ik naar een afhaal Chinees toe ga en ik vreet het op, heb ik daar last van. Kom op, als je tegenwoordig Chinees vreet, je rust en puff drie dagen lang het volledige Chinees... Hij ziet het voor, uit je he? hol. ...en wanneer je na drie dagen denkt, van uh, "Fuck, ben ik daarom, krijg je zo'n kalendertje mee. Daarom! Echt zo, Aziaten die spannen allemaal samen. Zie dat nou toch eens, die Chinezen hebben ja? eerst die Japanners vooruitgestuurd, die hebben hier alles vastgelegd, hè? Alles! <lacht> Alleen maar misinformatie. Die zijn ons alleen maar op de vierenbeen aan het zetten. Weet je, ik, ik heb laatst nog gelezen 14 Chinezen dood omdat ze nog geen 13 uur in een vrachtwagen hadden gezeten. Ik heb altijd geleerd dat je Chinees minimaal twee dagen kan bewaren. Is dus niet waar. Het is niet waar. Chinese humor, ik snap het niet. Chinese democratie, het bestaat niet. Chinese humor, dan, dan zit er een oude vrouw op een bank en, en, en buiten ergens en dan gaat er een man naast zitten, zo'n dus kent kind het -of camera-programma en dan zegt die man na tien minuten, boe! Ja, dat is lachen, man. <racht> die vrouw schrikt zich helemaal de pleuren Ze heb ik een humor. En al ja. die Chinezen... Ah! Ja. Ja. Waarom? Wat is daar ja. grappig aan? Die ja. vrouw die springt drie meter omhoog. Waarom moeten de Chinezen daarom lachen? De BBC ze er een moment, een moment dat ze ogen open zien gaan. Wat de fuck is er mis met die mensen? <racht> Weet je, Chinese democratie, weet je wat er inhoudt? Dan heb je het, ple het plein van de hemelse vrede, dan heb je een balkon. En ze hebben afgesproken met elkaar, eens in de zoveel jaar komt de partij samen. En de andere afspraak is, de eerste die het balkon betreedt, is de leider. Met andere woorden, als er een andere Chinese opkomt, dan de vorige keer dat je daar voor Jan lul stond, weet je ook, oh, ik heb iemand gekozen. <lacht> goed systeem. Dat is wel, ja, dat is kwaad. Ja, Echt geloof me, het is, ze zijn onze blinde vlek. Jij hebt toch ook geleerd vroeger op school, eerste wereldtaal Engels, tweede Spaans. Dan vergeten we ongeveer 1,3 miljoen ja. mensen die beide talen niet spreken. Als ik jou nu vraag wie is de ergste mens in de geschiedenis, zeg je toch allemaal Adolf Hitler. Ik hoor nooit eens iemand zeggen Mao. Terwijl die heeft het echt in zijn heel erg oh. gedaan hoor, voor Adolf Adolfje. Adolfje had 50 miljoen. Enig idee hoeveel Mao het heeft omgelegd? 48 miljoen. Als we een tijd al 30 miljoen. Dat is ook veel. <laughs> 48 miljoen mensen naar Chinezen. Maar het is wel veel? Het is wel veel? Nee, maar dan denk ik, er moet toch besproken zijn met die gast? Die iemand moet hem op de toch gevraagd hebben. Zeg maar, wat zou jij dan als onze leider? Kapot! Kapot! Nou, doe eens even normaal, joh. Ga eens even afkoelen op het balkon. Toen was het te laat. Ja, je mag het allemaal niet zeggen, want het is niet politiek correct, ben je weer een racist, ik begin steeds meer moeite. Ja, hij nou, kon het niet laten liggen dit ja. om even, gewoon even wat cabaret erin te pleuren. Ik, ik, ik, maar ik denk dat uh, Gavier en ik hier, en um, dankzij jou, uh, we hebben die serie An, uh, An Idiot Abroad, ben ik gaan zitten kijken. Eerst ja, eerste aflevering gaat hij naar China. Ja. En het is zoveel anders dan... Ze ze doen ons heel mooi voor met babi pangang en uh, nee, nee. gebakken banaantjes. Dat kennen ze dan niet, hè? Nee, dat vreten gewoon kakkelakken. Als je baby pangang bestelt in China, staan die aan te kijken. Je, ze, ze kennen de, het begrip baby pangang überhaupt niet. Die is een wauwshow. joh. Ja, gek. Ja, die vreet en, alleen maar insecten en allemaal... En allemaal het is een piefje van me. Vies, vieze vreten. Want ik heb, heb dan een keer eerder in de show gezegd, oh, Chinese en ik, het worden geen vrienden. Nee, ik ook niet. Ze rijden hier van je, van je, van je, voor je donder als ik over wil steken, weet je wat? Ze maken geen geluid en dan komen ze heel laag over zo op de fietsje zo met zo'n rugzak hier. Ik ging hier achter naar de Chinees doen. Ze tuffen overal. Dan... Oh, hier achter naar de Chinees, voor twee personen Chinees halen. Dus ik had buikbanger en koelioek. Twee dingen. Koelioek? Koelioek. Maar er zit allebei, krijg je daar een bak Bami of nasi bij. Ik zou echt niks gaan, niks gaan, maar bij wat koelioek en... Ja, prachtig, weer huh? in deeg. Klinkt echt als uitgekotste koeien. Is het? het is het meest briljant wat er is. Oké. Okay. Uh, maar dan krijg je bij allebei: krijg je een bak, Bami of Nassi? Mm -hmm. Wij eten thuis maar één bak. Ja. Ik hoef er geen twee. Dus ik zeg tegen dat vrouw. ik zeg, ik zeg, Bami Ze Bami Nassi bij, de lijst. <laughs> dus ik zei: Nou, doe maar. Wat? Ik zei: Doe maar Nassi. En toen zei ik: ik zei, En koeleuk. Bami Nassi met de lijst. En toen maakte ik de stomme fout meer. Toen zei ik dus: Ik zei, uh, nou. Daar hoef ik niks bij, want daar krijg je toch niet op. Uh, uh. Toen keek ze me stom aan, toen zei ze: Nassi, baami? Ik zei: Nee, nee, ik, ik hoef er niks bij. Ik zei: ik zei Bij die ene, Nassie, en de andere, laat maar zitten. Hij zit erbij? <coughs> ik zei: Ja, dat snap ik. Ik zei: je, je moet het toch nog klaarmaken, dus, dus doe, doe maar gewoon één potje anders moet ik het weggooien, weet je wel? Ja. Maar zit er bij me nu? Ja, dat snap ik wel bij me nu. Ik ze, ik hoef, Neemt niet, ik, zei, ik hoef het niet, want ik gooi het weg. Ik, ik zei, ik zei, ik zei ik geef het maar een en ander, dus, of, of maak het maar niet klaar. Ik kreeg het dan niet aan de verstand. Hè. Uiteindelijk, ik zei, doe maar witte reis. Ja, ik heb een bak witte rijst ging ik mee naar huis genomen, die ik letterlijk door de tuin inliep. Onmiddellijk in mijn weg, ik al heb. Ja, maar datzelfde vrouwtje waar jij nu over hebt, hè, hier van die Chinees, ja. die staat er al sinds ik, uh, sinds ik kan, uh, kan lopen. Die staat nog een keer gewoon met nou mijn vader voelde. daar als Chinees ging halen, en al bij. Zond ze precies hetzelfde, Z ze integreren niet. Helemaal niks. Die drooggisterij hier. Met de Chinezen. Ja. Dan moet je eens een pakketje moeten versturen. Een pakketje of gewoon een. een die zijn. Uh, het post uh, dingetje. Dan moet je het dus voor elkaar krijgen. Ik joh. heb vroeger één keer de fout gemaakt om daar bij, bij, bij dat mannetje een, een formulierje in te willen Dat doen moet je niet doen. Dan ah, was je gisteren klaar. Ik was een dag, een dag klaar bijna. Ja. Oh, dat, is dat is Echt. Maar de Chinezen zijn het stille gevaar. En de Japanners die kwamen dus voor, hè? Zoals je net hoorde. Ja. Japanners hebben het voorwerk gedaan, die komen die op de, alles op de koffer, koffer, gevingen, alles was Japanners, dat weet iedereen, Japanners zijn gek. Japanners zijn gek. En om even aan te tonen hoe gek Japanners op dit moment geworden zijn... ze zijn niet zo ziek als Japanners. Ja, Japanners zijn gek. Hier komt ie. Openbare toiletten om je ziel te reinigen. In Japan de nieuwste hobby. Het schoonmaken van wc's is een sociale bezigheid die erg goed lijkt voor je karma. Oh, ik is Ik maar het is voor jezelf. Ja, ja, ja, ja. Het is een jezelf. Het Aan vrijwilligers is er in Tokyo dan ook geen gebrek. Ook de jongere medemens steekt de handen uit de mouwen. Het je In 6 uur ochtends begint de eerste ploeg. Eerst moeten de urinoirs en toiletten eraan geloven, dan de muren en wasbakken. Dit groepje van 35 enthousiastelingen kent elkaar van Facebook. Ja, dat, dat, je uit, je dat, dat staat voor Toilet Cleaner Soldiers. En van de dag heb je niet alleen een schone wc, maar ben je ook weer lekker in het rijden met jezelf. Godver. Joost, hoe vaak doe jij de wc reinigen? Ik ben misschien een viesboek mee, maar twee keer in de week. Nou, ik heb van de week nog een nieuw blokje erin gangen hier. Dus mijn ziel is een beetje opgepoetst. Maar wat een onzin. Die Japanners weten ook, net zoals die Chinezen en die Koreanen. Die weten ook dat ze nooit in, hun le in dit leven meer, en in de volgende duizend levens, gaan ze het niet meer redden om hun ziel schoon te poetsen. Nee. Daar heb je veel te vies vreten voor gedaan. Daar heb je veel te maffe dingen voor gedaan. En te veel vies meer de tv TV-programma's gekeken, waarin ja, mensen koken het heet water overheen, grote heen. te krijgen en in de lachen. Sick Zeker ziet sukkers. zwakkers. Maar ook, ook, dit is ook een, een term. En dan plur ik even een andere dag eraan. Want het sluit een beetje aan. Is de... De vernieuw van de, van de mainstream ook. Dit is al in, in, in RTL-nieuws of zo, was het volgens mij, denk ik. Ergens gevonden: uh, van uh, je ziel reinigen, karma. Dat is allemaal van die bullshit-verhalen, weet je wel. En dan hebben ze in uh, Brazilië, dat was gewoon op het journaal. Uh, die zit onderaan ergens. Dan hebben ze weer wat nieuws. Of in Argentinië, Argentinië, geloof ik. Maar het komt nu, Dat uh, is een nieuwe rage aan het worden. En dat hoor je ook in het fragment. Het wordt steeds, steeds gekker en gekker. Oh. Het is stilte voor de storm hier. Deze mensen doen aan Yoga Rave, een trend uit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Yoga om in trans te raken zonder drugs of alcohol, beginnen deze feestvarkens met een meditatiemoment. Jopsa. Nog even de handjes in de lucht en dan is iedereen Handje klaar om zich in naar in hogere sferen te begeven. Nou, dan zie je een hele grote zadel dus massaal, hè? Allemaal gaan ze allemaal. Sweven, horen. Trasciende de barrières, de mantra's van de culturen. Binnenkant ja. Permite que se una la gente a través de la meditación. los de beats met af Het Een goed moment om de batterij weer even op te laden. Ja, dat is het dus. Energie, mucha energía de la gente, mucha mucha Heel, heel, heel, heel, heel, heel. Van trans naar trans is gebaseerd op deze Indiaanse spirituele leider. Hij zet zich vooral in om de maatschappij stressvrij te maken. En dat lijkt hier aardig te lukken. Ja. Mangas, mangas. zijn stukjes tekst die je blijft herhalen. Dat doen de... de, de... Hoe heet die gasten dan? Die oranje pakken, de Hare Krisny. Uh -huh. nee, Hare Krisny. Uh -huh. Die doen dat. Die gaan constant hetzelfde zinnetje. Blijf je haar halen. Uh -huh. Totdat je alleen maar dat zinnetje bent. En uh, dat is ook in de geschiedenis als je... Ik, ik, de Beatles denk ik een goede band hè. En die, die, die werden op een gegeven moment verlicht. Dat kon je merken aan de tekst en alles. En de verlichtste van die twee, dat waren Lennon en McCart of Lennon Harrison. Uh -huh. Maar waar Lennon op een gegeven moment de conclusie trok van... Fuck it... Uh, het moet niet uit, uit, uit wijsheren komen en uit trance en dit en dat. Daar ging Harrison een beetje, naar mijn idee de fout in. Die ging helemaal zweven, weet je wel. En dan, die ging ook weer de mantra's uh, muziek maken. Ja, alles. Was, uh... En dan kom je in zo'n serie waar je niet meer uitkomt. Dat is hersenspoeling. Ja. Dat, uh, wat je net al zegt, dat mantra, dus weet je wel. die hele. Ik heb helemaal niks met die trance-muziek, weet je wel. Nee. Ja, soms wel. Dus ik kan, vroeger, toen ik auto ben, werd, werd ik er wel redelijk rustig van. Ja, dat is logisch. Want ik, beetje... zeggen, hè? Nee, ik ook niet meer. Ik ben er echt allergisch van. Ik kan er niet tegen. En laatst hoorde ik een nummer van iemand. Die, li die liet mij dat ho horen. Ja. En dat, uh, dat ging zo. Dan uh, hoorde je de hele tijd... Jesus. En dan hoorde je zo van zo'n zo uh, transbeat. Jesus. Jesus. En toen was er zo'n hele transbeat van 10 uh, uh, seconden. En dan hoorde je... Reach out and touch me. En dan zijn diegenen ook, die, die liet een video's zien van, uh, van hele menigtes op, uh, weet ik hoe die, die dingen. En allemaal maken. is dat een En die staan allemaal dan, staan ze mee te doen in die tekst. <laughs> en wat gebeurt er dan? Je zit, inderdaad, wat jij al zegt, je zit je pijnappelklietje wagenwijd open, open, je chakra's staan wagenwijd open, allemaal te klepperen. Ze, allemaal diezelfde golflengte. Ja, en, en, en, en ze pakken je. Die en denk ik. Het, het, het wordt nu steeds meer een mainstream, weet je wel, en dan moeten we daar gewoon ook tegen vechten. Ja, dus moet dingen. We moeten dan misschien, weet je, we hebben altijd bij die, uh, bij die uh, housefeesten, hebben ze uh, altijd van die, van die kerkgasten met zo'n busje, die dan komen zeggen van, ah drugs is slecht voor je. Welk ook een busje krijgen? Wij een busje neerzetten van, jongens, kosmische drugs, zo fucking slecht voor je. Ja. Zullen we dat doen? En dan, ja, dan gaan we daar zitten zelf met een grote spliff. Ja. Maar hoe krijgen we een busje? Ja, die gaan, donaties. Ja, maar de donatie, daar weet jij denk ik allebei. dat gaat nou niet echt van het allerlei stukje. We gaan binnenkort naar die nieuwe site toe en ja. ik vind daar moeten we echt iets prominenter onze, onze leefsituatie misschien uiten. Hoe, hoe armzalig, wanneer heb jij voor het laatst gegeten? Uh, dat was toen, toen jouw vader zei van uh, laat ik maar een keer mee eten. Wanneer was dat? Vorige week zaterdag? En dan tien dagen? Ja, ja zo kan het niet denk weg. Krekertjes. Niemand steunt ons. Een teetje af en toe nog. We is luxe. Luxe, luxe, hè? teetje nemen. Dat is luxe. Tee luxe. Dat is verschrikkelijk. Net normaal beetje, dat is geen teetje. Ja, nee, dat is. het dat is eerst als afgesloten, hè? Iedereen tegenwoordig Vindt ze morgens thee zo lekker? Waar komt de thee nou? India. China. China oh. China is wel uitgezonden de thee. Ik geen okay. theeboar Alles komt uit China. Is ze pakken ons helemaal. Ze hebben ons helemaal gekopieerd. Nou ja, ja. Maar als we het even over dansjes hebben, hè? Dansjes? <laughs> dansjes vanochtend op het nieuws, het is ook redelijk breaking nieuws ja. nog is dat uh... ja, is heel vreemd is het je zou het eigenlijk moeten toejuichen namelijk dat dit zou gebeuren maar de Israëlische zijn er kwaad over in Israël is ophef ontstaan over een filmpje op YouTube daarop is te zien hoe een groep Israëlische militairen een dansje doet met Palestijnen in een club in Hebron militairen zijn door de legerleiding geschorst Ik heb een van de militairen zit volledig bewapend en in uniform op de schouders van een Palestijn. Anderen dansen eromheen. Sommigen hand in hand met de Palestijnen. Dat is wat we allemaal Militairen waren op patrouille toen ze de club binnengingen. Het Israëlische leger neemt de zaak hoog op en stelt een onderzoek in. In Hebron komt het regelmatig tot geweld tussen Joden en Palestijnen. Volgens het leger hebben de militairen onnodig veel risico genomen. door een dansje te maken. Het leger gaat. Vol volledig bewapend een dansje maken. Weet je wat? protest als ze, als ze uh, kleine kinderen doodschieten. Ja, dus, Dan worden er niet zoveel onderzoeken gedaan. Waanzin. Waanzin, dat Maar uh, De hele wereld is waanzin, Mick. Alleen, we, we zijn in een constante evolutie. En er is nou iets goed gekomen, heb ik. Huh? Nou, niet zozeer voor mij, voor mij, ach, misschien een wij wel Maar voor jou. Er is goed voor jou. Uh, iets goed voor jou, Mick. En jouw jou, uh, wensen worden meer voldaan. Uh, want jij, jij moet je toch een beetje oriënterend door. Door Wageningen heen, hm? inmiddels bijna over tasten. Door straten en, en over drukke wegen heen, uh, ja, ja, ja. heen rammen. En de clippen zijn helemaal onderaan. Ik heb een ding al Als je die uh, ze hm. hebben wat voor jou bedacht. Hm. <laughs> Kijk okay, hoor. Kruispunt, Kasteeltraverse, Zuid-Kolleginnenland. Die van de het... over? Het vertelt eigenlijk welke um, plaats dat je bent. Dat is altijd heel handig natuurlijk. Zijn. America. Want soms ben je oriëntatie kwijt en dan is het heel fijn dat je weet waar je bent. Deze druknop kan eigenlijk uh, gewoon geplaatst worden op de plek waar je nu zit. En alle intelligentie zit in principe in de druknop. En wat kost dat in? De druknop kost ongeveer 800 euro. Nou, normaal gesproken zijn wij als werkbeheerder verplicht om uh, bij elke uh, defecte rode lamp uh, actie te ondernemen zodat het veilig is. En waarom zou er dat niet zijn bij oversteken die gebruikt worden door visueel kruispunt zuid en Molenstraat. Dat rateltje wat erin zit is ook apart. Het rateltje dat is uh, afhankelijk van het omgevingsgeluid. En dat heeft het voordeel dat je, als je deze druk nog plaatst midden in de stad waar uh, mensen zeg maar, in de zomer met een open raam uh, dicht op het kruispunt uh, slapen. Dan worden ze niet uh, wakker gehouden door de tik omdat ze uh, de tik niet horen. Terwijl als het verkeer aanwezig is. Dan gaat die tik harder. Waardoor uh, degene die er gebruik van moet maken. Eigenlijk altijd de tik hoort. Wat was het verhaal? Ik heb dit verhaal. Dus, toen ik dit hoorde. Dan, nou, dit is echt slim bedacht. Hier, voor de audiovisuele geëndikente mens. Is dit een unicum. Lantaarnenpalen die je dus vertellen. Waar oh, nee. je heen gaat. En waar je heen moet. Ja, ik, nou... Maar jij, jij, jij, jij zou in de praktijk hiermee moeten werken. Is dit iets wat jij... Een interessante technologische ontwikkeling. Misschien als ze in Plat gaan praten tegen mij. Maar ik hoorde de dus stem van die, uh, van die paal in Helmond met de ja. koninginnengracht ofzo. Ja, dat, dat zou ik toch nooit uh, snappen weet je? Dat zou pot... ik helemaal niet kunnen horen waar ik dan ben. Maar het idee is wel, koe, als je die, de, de, de, Shop, door de meekerslip er eens af. rechtdoor. Ja. Ja. Van 800 eiertje. Ja, maar dan, dan moet je heel veel uh, van die dingen neerzetten op mijn route. Want als je me hier voor mijn huis neerzet, rechtdoor, ja, dan, dan, dan ben ik een gegeven moment ergens dan moet ik er weer eentje hebben. Dus ik moet overal, op elke hoek moet je dan zo'n ding hebben. Tik-tik-tik, alweer naar de paal toe. Waar kan ik nou op? Hier ga je weer, waar we iedere keer weer op uitkomen, Mick. Dit is weer het slachtofferige zeik van de gehandicapten. Wij normale mensen doen alles om jullie freaks, ook hier door de stad in de kunnen te laten lopen. Ja, dat weet ik. Maar het is nooit genoeg. Nee, dat klopt. Het is nooit genoeg. Jij moet meer, weer meer, paard. meer. Waarom? Waarom ben je niet een keer tevreden? Nou, om... Vroeger in de middeleeuwen, mee. had jij nou ergens in een, in een stal gelegen en had je moeten hopen dat wij over het hek af en toe een banaan of een, of een stuk brood gooiden, zodat dus je nog in leven bleef, anders was ja. je de pijp uit gegaan. Maar we leven nou niet meer in de middeleeuwen, Joost. Wel... Eh, dit is 2030. Je kan wel iets zelf een beetje initiatief toon. Het lukt mij nu aardig om naar die locaties heen te gaan die jij net over hebt. En we proberen Misschien dat van paal. allemaal makkelijker. Gemaakt. Nee, dat, dat, dat leidt mij af van wat ik net al zeg. Als jij zo'n paal neerzet, dan ga ik er waar. Die, weet je, wat is AI? Straks uh, zegt hij van uh, rechts. Je moet op een grotere ik schaal maar... zien. Ja, fuck, ik moet linksaf naar de stad. Anders zit ik ergens in één keer in, in, in, in, in Ede ofzo. Nee, daar ben, ik, op, daar ben ik lekker mee. Je moet een grotere schaal zien. Weet je. Als je op een gegeven moment overal dit soort palen hebt, en de, de vingerafdruktechnologie gaat dit beter, dan kun je dus waar je ook in Nederland loopt, ja. kun je, kun je langslopen, Mick, en dan wordt jouw vingerafdrukken, je duimdruk op zo'n paal. En dan weet dat ding al, hé, hey, dat is Mickey. Die moet naar de shop, die moet naar dit, die moet naar dat. Die geeft je opties en die vertelt je. Maar, maar, het, maar het begint altijd klein, en weet je waarom, ze beginnen nou klein met een paar palen, en door de als jou, wordt zo'n initiatiefje, zodat ik weer helemaal de grond in getrapt, daar gaat niet door, er komt geen subsidie voor, want de blinden die zijn het er weer niet mee eens. Nou, en Mickey is het er niet mee eens. Ja. Nou, ik ben het er dan mee eens, maar dan, dan moet je het beter doen. Dan moet je ook een. Je moet er mee... beginnen, je kunt ook... Nee, dan bezas... dan ook, doe dan ook meteen, als het al 800 euro voor die drukknop is, doe er dan ook zo'n vitrine naast met masjes en redboelletjes. Dat, dat, dat blinden ook. Weer energie krijgen en, en, en, en, en een beetje ja, ik weet We hangen oh, ik ik nou, een barre toch? Ik weet nou precies, we hangen er een barretje naast. Er komen uh, uh, masjes, Milky Ways. Ja. En wat gaat Mickey dan nou zeggen? Er zitten geen snikkers in. Er zit niet dit, er zit niet dat. Natuurlijk! Ja, het is altijd negatief. We proberen nou eens een keer vanuit een positief iets te benaderen. Ik, ik, ik, ik pak zo'n berichtje en ik denk nou dat is nou leuk voor Mickey. En we krijgen gezamenlijk en krijg gezeur. Gezamen, ja. Dat komt omdat ik verder denk dan een paal. Ik zie het hele land voor me hoe het moet zijn. En dan leidt één zo'n raar paaltje mij af van mijn pad. Eén zo'n paaltje zou het begin kunnen zijn. Dat is zijn, juist een is afleiding die... van Mickey. Voor nee. blinden. Nu nog. Maar is blinden dan dan er is. Zit op, wie zegt dat die palen niet door de, door de, door de, door de, de nazi's of zo neergezet neergezet alsnog? Weet je wel? Ik. Nee. ik, ik ga en, en dat, en dat, en dat uh, elke blinde... Uh, op pad wordt gestuurd, uh, dat hij denkt, van, ja, ik weet niet waarom ik hier loop, maar de paal die zegt, hey, oké, okay, loop maar door, loop maar door. Ja, ik kom nu bij een groot uh, uh, hek met prikkeldraad, ja, wachttoren, ik hoor, ik hoor wachtlopen, huh, ik weet niet wat precies het is. Oh, misschien is het wel de McDonald's, ja, ik loop maar door, oké. Okay. Oh, hey, het, uh, oh, het is donker, maar het was al donker van mij, huh, ben benieuwd. Het is gewoon een manier om ons allemaal in, in, in een soort concentratiekampen te stoppen, misschien wel. Negativisme is bij jou op diepte weer botten horen. Ja, ik ben helemaal verzuurd. Dit was zo'n leuk initiatief en ik was zo blij dat ik het gevonden had. om jou te laten horen. ik heb er nou spijt van. Ik wou dat ja. niet gedraaid hebben. Ja, nee, nou. En ik, ik, weet je wat? Voortaan greppels weer <lacht> op straat. Gewoon je dat je een obstakel of met op de stoep. Dat is misschien meer, op ja, dat is meer uitdaging. Zoek het mezelf uit. Nee, Mijn leerzamer is dat je. Ja. En nog wat? En bovenaan zijn gewoon een clip van jou. Een hele maar je, had een cool plas. Uh, je had ook zo'n... Uh... Je ja, had ook zo'n... Oh ja, nee, ik heb nog één dingetje. Dat is voor uh, uh, Er is een grote persgroep samen. En daar zit niet alle Nederlandse pers in. Maar er zit uh, heel veel met de persgroep. Of weet wel. Uh, nee, dat heet, Het heet hoofdsponsor. Als je op internet gaat zoeken... Dan moet je zoeken naar de mediacampagne hoofdsponsor. <laughs> en dat is, uh, daar zit RTL Nieuws erin. De RTL Nieuwsgroep. Uh, trouw. Uh, heel, veel, heel veel bekende... Uh, Nieuwsnetwerken in Nederland en die, uh, die, die verliezen natuurlijk steeds meer media. Maar Mensen gaan steeds meer, eigenlijk worden afhankelijk van jou en mij. Ja, precies. Maar dan, dan leren zij eigenlijk niks van hun. Want okay. het kost hun een beetje. Ze hebben nou een mediacampagne ingezet en ik heb alleen het tjoentje, die duurt 10 seconden. Heb ik even geklipt. Ik klap om erin. Hiermee gaan ze, deze vraag moeten moet de luisteraars van de week even afstellen, afvragen. Wat zouden we zonder nieuwsmedia weten over de eurocrisis of over de beursontwikkelingen of de toekomst van onze pensioenen? De nieuwsmedia, je hoofdsponsor. Je hoofdsponsor. De <tie> nieuwsmedia die al die scheidverhalen en scheidleugens in je hoofd probeert te printen. Ze geven het gewoon zelf toe. Wonen. Zouden zijn, wat zouden we weten van de eurocrisis? Helemaal fucking niks minder als dan je nou weet, want jullie ja, vertellen er niks. Ja, misschien wat meer, meer inderdaad dan je nu weet. Ja, veel dus zijn mensen uitgedaagd om zelf te gaan zoeken. Ja. Je hoofdsponsor ook, jou. Ja. Die vond ik Je hoofdsponsor. Het ultieme medium. Hebben van... ze niet zo bedacht? Weet je wat Of is het gewoon even zo erin gepropt? Weet je wel? Zo van, hè he, he, mij Die hele organisatie heet ook de hoofdsponsor. Oof, wel, wel. Wel lekker in je face. Goed, ik heb nog één clipje om er even eruit te gaan, denk ik. Ja. En dat is iets... iets ik, ik heb zelf in het onderwijs gewerkt. Google Glass, uh... Ja, heb ik ook, maar die vind ik niet... Uh... Nee? Dat, dat weten we allemaal onderhand, weet je wel. Dat was weer de vraag van uh, privacy en moeten we dat wel willen? Ja, ja. Dat hebben we nu onderhand wel uh, gehoord. Uh, gehoord niet, moeten die we dingen weleven. komen in 2014 op de markt en het was nu zo'n hele blije huppelkut. Uh, die had uh, die, Glass, die eerst als e e e eerste in Nederland en die mocht er mee gaan lopen. Uh. Ja, hij sluit me mij af? Ik sluit af met, ik heb in het onderwijs gezeten en uh, het MBO en in het MBO wordt nogal regelmatig worden bestuurders uh, eruit getrapt en zo omdat ze weer uh, de de zak, geld gekocht hebben, geld wilden verdienen en niet aan de studenten uh, dachten. Nou elke leraar die, die luistert en die in het MBO werkt, die uh, zit allemaal buiten te roken of zit in de kantine, zit allemaal te klagen over de bestuurders. Dat, uh, dat ze niet aan leerlingen denken, maar aan zakelijke belangen. Dat is gewoon het MBO. En dat is gewoon alles. Het bedrijfsleven. en MBO is bedrijfsleven. Nou, Daar is het MBO even. uiteindelijk voor opgezet. Maar er is nu een oplossing bedacht om eerlijke bestuurders te krijgen. Eerlijke bestuurders? Eerlijke bestuurders in het MBO. Die krijg toch alleen maar heb ik al gehoord door geld te bieden. en eerlijke bestuurders. Ja, door door eerlijke geld. bestuurders, Joost. Hoe komt die? Dit is nieuws. Dit. Bankiers doen het. Schoolbestuurders doen het nu ook. Een eetafleggen. Zwolle heeft het college van het bestuur van een mbo-school een eet afgelegd. Daarin beloven ze het belang van de school en de studenten altijd voorop nou, te stellen. Ja. Het idee voor die eet is opgekomen na allerlei financiële schandalen in het onderwijs. Zwolle heeft, voor zover bekend, de primeur. Maar de grote vraag is natuurlijk, gaat het helpen? Ik stel het onderwijs en de organisatie centraal. Het begin van het schooljaar ziet er hier in Zwolle dit jaar Gadverd. net als Dames, uit. gebruikelijk. In de zaal zoals altijd, Amerika de docenten, maar ook de minister van onderwijs. ...die ziet hoe twee bestuurders een eetbal het. ...zo waarlijk helpen mijn god oomachtig... ...wat is op jouw oh, antwoord, ...Mark Otto... ...wat verklaar en beloof ik... ...gaat er, ja. er uh, nog iets veranderen? Uh. Nee, er gaat niets veranderen in ons werken... ...ik hoop wel dat er gaat veranderen dat het MBO... ...en de discussie over het MBO weer gaat weer over moet gaan... ...goed onderwijs... ...omdat jullie jongeren, een eetje zeggen... Ja, ja, gaat ik gaat er af... de is niet af te spelen... ...maar dat... Maar ja, ik Boy, al, al, al waren, help mij God almachtig. Vroeger, vroeger toen ik klein was, mocht ik van mijn moeder het woonhuis niet af. He, dan mocht je overal op het woonhuis lopen, maar niet eraf. Ja. Maar Joosje die wist dat er buiten het woonhuis veel interessantere dingen waren. Dus ik ging er wel af. Ja. En als ik dan gevonden werd door mijn moeder, dan moest ik plechtig beloven dat ik nooit meer naar wonen woonhuis ging. En dat deed ik, mec. nee <laughs> Ik ga ja, er nooit meer vanaf. Ja, precies. maar dan kwam ik kwam een Gerardje tegen op straat. Ja. En die zei, hey hoes, gaan we daar naartoe? Ja, voetballen, ja, zeker, dan bus, zeker, dan voetballen. Ja, zeker dat we gingen voetballen. Want buiten het wonen lag een prachtig voetbalveldje. Ja, precies. Want een belofte zegt namelijk uiteindelijk helemaal niks. geen Hij zegt letterlijk zelf, de werkwijze blijft hetzelfde. Dus op precies te zijn, ze blijven graaien. Ja. Alleen ze hebben nou van tevoren beloofd dat ze het niet gaan graaien. Ja, want dat, dat is toch ook... Dat, uh, is dat nog steeds zo in rechtbanken rechtbank uh, dat je op de Bijbel uh, moet uh, zweren? Nee, volgens mij niet. Ja, Amerika volgens mij wel nog. In Amerika wel, maar dat zijn allemaal geloven, Maar in Nederland is het een beetje... Nee, ja, maar dan nog, weet je wel, we stelt er geen flikker voor. Waar slaat het op? Net alsof zo'n bestuurder die wil graaien en dan mogelijke keer... Het verschil Als je gelovig bent, moet je zeggen, dat verklaar ik zo van God almachtig. En uh, als je nog niet gelovig bent, dan verklaar ik een ik. Dat, dat zegt er allemaal niks. Ook. Dat is een ook... flikker. Uh, afleidende bullshit. Ja. Poppenkast. Dat is het. Mick, jij had een voor deze week. Ja, hij, hij sluit. Wederom mag ik niet weten welke. Hij sluit weer aan op deze show. Dat is toch knap voor ons. Ik heb, ik heb die van vorige week. Het is tegenwoordig zo. Dus ik ben benieuwd wat jij hebt. Ik had heel veel ideeën. En deze heb ik gekozen. En, uh, het gaat eigenlijk ook gewoon over, over, over alles, weet je, van mensen die, die ook die de de, de Theo, Het gaat over een. Het is een Theo de Witje. Het lied is een Theo de Witje. Het lied is een Theo de Witje. Ja. Zijk, nummer. Ja, nee. Het gaat over. Oh, Dat is het luisteren. Ja. Het is de cranberries. Ja. Zombie. Zombie. We zijn allemaal zombies. Ja, want we zijn allemaal. We, ja, we, we zijn allemaal zombies, weet je wel? Als je, je niet vrij ja. bent, ben je een zombie. Dan loop je mee met de mening. In je hoofd. denken en doen wat er gebeurt. Het is in je head. Ja, even de toevoeging, dan ga je gewoon straks niet downloaden. Via de bij of via welke nieuwsgroep dan ook, wat dan ook. En gewoon luisteren. Ja, het gaat gewoon echt over, ze programmeren je, weet je wel. Ja. Dat zijn net als de hoofdsponsor. Het ja, gaat er precies over. Het wordt die hoofdpop, zombie. Ik zeg je her. En je voelt het programma juist. Ja, gewoon oh, sterke muziek. Ja, Dat is echt goed. Right, with that, with the the and on, the Silence. Silence. Who are we? They're fighting. They see it's not me. It's not my family in your head. In your head, Dale. They're fighting. With their Het toch een Theo de Witje? Theo de Zombie. bussen. Zombie. Theo de Zombie. Theo Alle expertjes. En we hebben verteld wat hij moet vinden en wat hij moet denken. Ja. En dan, dan, dan, dan gaat Theo die lopen achter de ja. meute aan als een zombie. Kijk wat je hoofd, uh, wat ze tegen je hoofd zeggen. Miljoenen doden, joh. Zombie. Fuck off. je je of geefgaf. Het bombardeert een heleboel. Ja, we dronen de zaak. Nee, dat heeft uh, goede dingen opgeleverd. Fucking hell man. Pas in 2013 erachter komen dat camouflage over een flitscamera in helft. Zombies. Oh, ja, je malle Wauw. Wauw. Ja, ho, niet wauw. Baden zijn niet eens zombies. Ik denk dat zombies er waren een kotsen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat staan nu wel. waar ze in de zombies in de club lopen, gaan ze komen. te veel sluim. Te veel slijm, Zombie. veel Ja. The 1916. was the uh, rest of the venus bleed gee The Oorlog. Fucking hell. With their tanks and their bombs. The Kruisraketten and drones. In your head. In your head. They are droning. In your head. Kruisraketten in your the ass. Little bit. Deel de the wind, deel bit, wind, deel de uit bussen, deel uit bussen, it's the Oh ja, mensen, wel iets belangrijks. Volgende week zijn we er pas op vrijdagavond. Ja, volgende week gaan we een dag later. Ja, dus nog meer uh, waanzinnig nieuws. Dus je uh, extra bij We zijn niet uh, gedroomd, maar misschien ook wel. Maar we zijn een dag later. Studio's weer later, denk ik. En alvast bedankt uh, voor het luisteren. Ja. Prettige uh, ja. Verder, vrijdag verder. Dat is een Blijf zelf nadenken. Ja. is wel een nummer trouwens. Ik er Zo, we gaat het nog even los. Dus je leven dan, luisteren. Aan. Dat weet ik niet. Of misschien al je express wel, dat ze net doen alsof ze ermee zijn. In your lap, In your lap. <laughs> Spit in your friet. Spit in your friet. I have strange eyes. I have strange eyes. Ze hebben ook echt de spleet overal onder het over waar zitten. Ja, ja, onderin ook. Ja, dat heb ik gehoord. Strange.